Het is donderdag 13 april 2017. Live vanuit Italiaans restaurant O Solomio in Hartje Amsterdam is dit de Battavieren Podcast. Vandaag nemen we een podcast op met een illustre gezelschap. We hebben een eerdere gast een eerdere gast uit de podcast die veel luisteraars zeer hebben kunnen waarderen. Het gaat om cultuur, Facebook troll en politieke socialite. En markante persoonlijkheid. En markante persoonlijkheid. Hans van der Lied. Te veel eer, te veel eer. En uh, wij hebben uh, twee van zijn uh, protégés uh, Ook uitgenodigd als een uh, pastoor zit over zijn koortraakjes dus of het band zit. Een hele fouten opmerking. Moeten we nog beginnen hè? Dat, uh... <laughs> ja, ik dacht ik begin meteen. Ja. Uh, we hebben Wim van der Berg, student uh, bedrijfskundige uh, informatica. Ook eerder een gast in onze podcast. En nu ook sinds kort ben je in de Ja, Ridder Battavier. Ja, dat is geheel Hij is presentator van de 4 in de podcast. Ja, juist. over. En we hebben ook uitgenodigd Laurens Buizing. Ook Facebook. Ja, en ook Ja. In Groningen. Klopt. Helemaal vanuit Groningen hier naartoe gekomen? Helemaal vanuit Groningen naar Amsterdam. Ja, speciaal om Hans te ontmoeten. Wat een eer. Jij ja, gaf ook al aan dat Rio wel een beetje de Heilige Haan was en het worden, dat Solomon geboren uit Amsterdam is. Ja, zeker, maar uh, dit is een uh, heerlijke plek om, uh, om te vertoeven in Amsterdam. Dus dat uh, ja, bevalt hartstikke goed. In goed gezelschap. Precies. De pizzas bevallen. De pizzas bevallen ook erg goed, ja zeker. Bij Solomon wordt nooit iemand teleurgesteld. Nee, zeker niet. Ik, nee, heb, zeker niet. Uh, ik heb mezelf uh, nog nooit op een uh, slechte pizza kunnen betrappen. Dat bedoel ik maar. Nee. Uh, dit, dit allemaal gezegd zijn dat wel uh, niet gesponsord worden. Ja, nee. Nee. Nog, nee. Dus dat nog niet. Het <hijen> no nog, nog, gaat wel gebeuren binnenkort als dat vaker. Absoluut, absoluut. Ja, heren. Ik geloof dat het initiatief van de was om met zijn protegees uh, een keer een podcast op leven te nemen, of ik heb het verkeerd. Volgens mij uh, stond Slata aan, uh, aan de wieg van dit initiatief. Vertel eens waarom we dit markante gezelschap uh, tezamen hebben gebracht. Uh, dat komt naar de Facebook. En daar kwam het idee om met dit luxtere gezelschap een podcast op te nemen. Precies, want dit zijn uh, gasten die zeker niet op hun mondje zijn gevallen. Wow. De, we we dat wil uh, zeggen dat de schaamte ook al voorbij zijn. Zeker. Ja. Dus iedereen die nog in een politieke kast zit, uh, die kan er nu uitkomen. Ja, ja. Want... Jullie zien, jullie zien hoe het kan. Ja, dat, uh, met open vizier en gestrekt been moet je er natuurlijk wel ingaan. Hè? Dat uh, <laughs> daar ga ik wel vanuit natuurlijk toch? dat nou, uh, het... goed hè? Ja. Ja. Als het gaat over gestrekte benen, dan is er afgelopen week uh, natuurlijk voldoende gebeurd om met de gestrekte benen in te gaan. Uh... Nee, dat, uh, nee voldoende, voldoende actualiteit wat dat betreft dat om te bespreken. Dat, uh, voldoende gesprek Laten we beginnen met de Syrische kwestie. Ja, ja. De Syrische kwestie met uh, Donald Trump. Ja, nou dat was de, uh, serieus de eerste keer dat ik, het, uh, dat ik het niet eens was met een uh, beleidsbeslissing van, uh, van Trump, door uh, door luchtbasis van het uh, Syrische leger te bombarderen heeft hij volgens mij een verkeerde keuze gemaakt, uh, ik denk dat we leer geld. ...hebben betaald in Irak en in Libië en ten dele ook in Egypte, hoewel het daar inmiddels recht is getrokken dankzij president Sisi. Maar um, je kunt niet in een Arabisch land uh, een, een dictator verwijderen, want goed, dat is Assad natuurlijk, en een maar je kunt daar niet een dictator verwijderen zonder dat je vervolgens een heel goed plan hebt over wat je daar verder mee wilt met zo'n land. En uh, nu gewoon blind uh, tegen Assad zijn, uh, dat gaat daar denk ik geen, uh, uh, geen goede oplossing zijn. Nee. En wat dat betreft, ja, ik vind het heel jammer dat, uh, dat Trump... Uh, als Reactie op die vermeende gifgasaanval, waar nog helemaal niets zeker van is uh, dat die uh, luchtpachtbasis uh, van het uh, officiële Syrische leger heeft bestookt, vind ik niet verstandig. Nee. Ik, ik ben het wat dit betreft uh, helemaal eens met de lijn van Poetin. Uh, tenzij je een hele andere, betere oplossing hebt, moet je gewoon Assad uh, steunen. Mijn zin is, nogmaals, dat is ook geen liefde maar we hebben gezien wat er, wat er kan gebeuren, en dat is gebeurd in Irak en in Libië. Als je een dictator verwijdert zonder een goed plan over wat je daarna wilt doen. Ook zal het ook weer met die gifgasaanval. Op een gegeven moment was het verhaal dat er tientallen mensen gewond of gedood zouden zijn door gifgas. Ja, dat zal best kunnen zijn, maar er is geen enkele zekerheid over van wie die gifgasaanval is uitgegaan. Ja. Uh, misschien, uh, misschien heeft de IS die gifgasaanval uh, gepleegd. Het was het verhaal van de Russen niet um, uh, dat er een bepaalde plek gebombardeerd was waar een gifgasfabriek stond en dat, dat toen was vrijgekomen en dat het niet als gevolg een directe aanval van Assad uh, zou ook nog kunnen, ja. natuurlijk. Dus, ja. Juist omdat er zoveel onzekerheden zijn, vind ik het niet verstandig om dan uh, uitverkend tegen het Syrische leger uh, ten schede Speelt IS alleen maar in de kaart? Nee, maar kijk, in het verlengde daarvan is dat je, je ziet heel erg duidelijk dat uh, sowieso je ziet twee dingen, denk ik, ik ben het helemaal met Hans eens dat uh, nation building in zijn algemeenheid, uh, dat dat inderdaad iets, dat hebben we geprobeerd, dat, dat, dat lukt dus niet. Dus, dus dat, dus dat heb, je, uh, uh, heb, je, heb je als eerste. En ik denk daarnaast ook dat. Wat je nu gewoon uh, hebt zien gebeuren is dat uh, Trump, die wil toch een soort van entree maken op het wereldtoneel. Ja, dat ik mij zitten uh, zit te bedenken. Want ik dacht van ja, waarom, waarom doe je nou zoiets? Ja. En ik denk gewoon heel duidelijk van oké. Okay, hij wil even laten zien, want het gebeurde ook net natuurlijk ook met dat uh, hij een bezoek had bij de Chinese president. Uh, hij heeft daar gewoon even willen laten zien van uh, kijk eens even, ik ben, ik ben onvoorspelbaar, ik ben onberekenbaar. En uh, uh, ik ga het nu enorm laten zien. En dat zie je, ja, maar ik denk ook dat je dat ook in, uh, in Noord-Korea ook heel erg goed ziet. Hè? Dus dat uh, daar is op dit moment gewoon. Uh, ook als ik de, de mainstream berichten daar een beetje over mag, mag geloven, want het is bij Noord-Korea toch altijd moeilijk. Is daar gewoon blinde paniek? Gewoon ook omdat Trump dacht van nou weet je wat we doen we gaan ook eens wat schepen die kant op sturen en gewoon eens kijken van nou wat gaat zo Noord-Korea hoe gaat het nou precies bewegen? Ja en ik denk ook zeker ook aangezien Noord-Korea ook een nucleaire macht natuurlijk ook is. Ik weet niet of dat het nou zo verstandig is om daar nou enorm in te gaan in te gaan en ook om te denken van nou goh we gaan de hele wereld even naar de hele wereld even de westerse democratie even uit. ik denk uh, ik denk dat Noord-Korea amper een bedreiging vormt voor zijn directe omgeving. Eerlijk gezegd, die, die hebben het al druk genoeg met hun eigen problemen. Uh, hoe meer aandacht je aan zo'n land besteedt, des te sneller wordt het. Uh, ja, laat ze gewoon lekker in de sop gaar koken. Uh, er zijn grotere problemen op de wereld dan Noord-Korea. Maar, maar Nog even terugkoppelend uh, op Syrië. Uh, ...objectief gezien welk belang zou uh, Assad erbij hebben gehad om op dit moment um, een gifgasaanval uit te voeren... Um, ...wetende dat eigenlijk de hele wereld op hem gefocust is en staat te wachten tot hij de fout ingaat... ...en uh, IS zo goed als verdreven is in, uh, op heel veel plekken. Dus dit zou... Uh, ja, ...het slechtste moment denkbaar zijn natuurlijk voor zijn positie om, uh, om zoiets uit te voeren. Eens. Eens. Mm -hmm. eens. Absoluut, uh, ja. Ja. Absoluut eens. Ik denk inderdaad niet dat uh, als dat daar belang bij, bij heeft. Uh, maar, en, uh, maar ik denk ook, en dat is ook heel erg... Uh, ...dat merkte ik uh, pas echt ook toen ik uh, onlangs bij de Israëlische ambassade was... Uh, ...is dat als je daar kijkt ook van nou hoe ziet de landkaart er nu op dit moment... Uit, want je ziet altijd een keurig net uh, als je op dit moment ook gewoon naar, naar, naar de NOS uh, als je het journaal uh, kijkt, dat, uh, ik kan het niet aanraden trouwens, maar daar, daar niet van maar, uh, je, ziet daar nog een, je ziet daar nog een landkaart dan zie je nog steeds de oude lijnen hoe Syrië eruit zag maar dat zijn niet meer de lijnen die bijvoorbeeld in Israël hanteert uh, Israël die, uh, die gebruiken hele al andere, hele andere kaarten en die... Uh, uh, en daarbij zie je dus ook van, goh, die, die zien al uh, IS al, bijna al van, nou dit is het uh, gebied, dit is al van IS, zeg maar, terwijl je dat niet op een traditionele landkaart bijvoorbeeld al, al ziet. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk ook is, ook om, uh, om ook gewoon eens te kijken van, ja... Laten we ook eens even die landkaart updaten en laten we dat ook meer mainstream brengen. Van jongens, we hebben wel een topo boekje, dus dat moet ook wel leuk in. Maar laten we nou gewoon eens kijken uh, welke terreinen, hè, want er waren ook bijvoorbeeld een terreinen waar helemaal niemand eigenlijk ook actief in was. Ja. Uh, welke, welke spelers zijn er nou? En hoe. En uh, uh, uh, alleen nog al vanuit. Uh, in ieder geval ook al het principe van nou, de deze spelers zijn ook kijken van nou, dat kan eventueel een exit strategie zijn of in ieder geval ja. een strategie waardoor je in ieder geval ook naar deze aanval in ieder geval daar uh, uh, uh, met winst uit kan. Dat is exact. Bijzonder is ook hè, dat als nou een land als Amerika gaat zeggen van... Er is geen toekomst uh, voor Assad in Syrië. Dat maakt dat, dat iemand als Assad uh, vervolgens geen enkele uitweg meer ziet. Hè. Ik bedoel, die, die zal dan nog maar uh, steeds fanatieker worden in zijn wil om vast te klampen aan de macht. Ik bedoel, uh, tenzij zo iemand een hele riante exit wordt geboden zoals uh, Ballingschap in Zwitserland of zo. <laughs> Uh, dan, ...dan wordt dat een heel moeilijk verhaal, hè? Zo iemand die gaat zich op ten duur natuurlijk helemaal doodvechten dan. Ah, dan... Ja, dat komt er daarna hè? Want ja. Ja. IS is ook voorgekomen exact, met de rebellen. rebel Exact, die exact. Bovendien is het uh, veel gecompliceerder dan... Uh, ...nou ja, de gematigde rebellen kennen we inmiddels wel. <racht> oh. <tunstretanya> hoe, uh, uh, <skrile sama tunstretAmericans> ja, hoofdafsnijder ja, <tunstret Santa> zijn dat. Er spelen te veel... Uh, Echt tientallen groeperingen daar. En het is niet alleen maar Assad, de slechte man, tegenover de goede gematigde rebellen. Het is denk ik veel gecompliceerder dan, uh, dan menig een denkt. Absoluut, ja. want ook al het, uh, het feit uh, dat bijvoorbeeld ook al, al Qaeda en IS ook al niet samenwerken daarin, dat, dat zegt ook volgens mij wel voldoende ja. ook, hoe daar de verhoudingen onderling ja. ook liggen. Dat, ja. dat, dat, uh, Zeker. Dat, uh, Kijk, en dat is bijzonder. Ik bedoel, uh, enkele decennia geleden... Uh, had Amerika er absoluut geen moeite mee om, uh, om mensen van dubieuze allooi, zoals uh, onze grote vriend uh, Pinochet, te ondersteunen? Maar ja, je ziet ook daar een soort politieke correctheid uh, erbinnen sluipen. Die vindt dat men iemand als Assad liever kwijt en rijk is. Terwijl hij denk ik momenteel uh, de minst slechte optie is voor een land als Syrië. Ja, als, als, als, als Assad weggaat, ja, dan krijg je net als in Afghanistan daar een, een, een heilloze stammenoorlog. Mm -hmm. Ja, precies. Uh, misschien dat dan uiteindelijk de mensen zelf weer liever een dictator hebben die dat stabiliteit brengt. En, uh... Ja, ik, ik denk dat, en dat is de les die, die ik zelf uit, uit Irak heb getrokken, ik was, destijds was ik, was ik zeer voor dat Saddam Hussein werd verdreven, maar ja, achteraf bezien uh, moet je ook afvragen of dat heel gunstig was. Ja. Uh, dat soort landen, ja, hoe paternalistisch dat ook klinkt, is niet toe aan een ondemocratie-westerse stijl. En dan kun je maar beter een uh, min of meer welwillende dictator als Assad hebben. Ja, want bedenk wel, onder Assad is het mogelijk voor mensen van allerlei religieuze gezinten om daar in vrede naast elkaar te leven. Maar ik denk dat als IS tegen de macht komt, dat dat uh, een illusie is. Dan kan je beter een Assad hebben dan, dan een of andere uh, idioot van IS die daar de scepter gaat zwaaien. Ja. Ja, dat is ook een arrogantie van het westen dat we denken dat we ons systeem... Precies, beden, dat we dat exact, exact. in een totaal andere ja. de, cultuur zijn opgegroeid. En, ja, en, en, en, in totaal andere ontwikkeld ja. En Zodat we en, ons het exact. daar gewoon exact. kunnen copy-pasten ja. ja. ja. En dat ook onze morele plicht En dat is de les die men verzuimd heeft te trekken uit, uh, uit de Tweede Irak-oorlog. Dat het zo niet werkt. <tie> En Libië, idem dito natuurlijk. Ja, Libië, idem dito. Hè, dat is ook een chaos uh, ja. sinds Gaddafi daar weg is. Uh, Gaddafi, uh, sinds, uh, sinds ze toen uh, zijn eigen huis hebben gebombardeerd. Dus dat ik ook een beetje op de middelbare school. Maar toen hebben ze, naar aanleiding van die aanslag uh, boven Lockerbie. Hebben ze toen een keer het huis van, van Gaddafi gebombardeerd. Ja. Waardoor een van zijn kinderen om het leven kwam. Nou, sindsdien was hij zo makkelijk als een schaap. En was hij, uh, was hij uh, een, een waardevolle bondgenoot bijna van het westen. Zo iemand had men uh, door dik en dun moeten steunen eigenlijk. Nou, maar ja, ja uh, want nu dus zit IS inderdaad ook in uh, Ja, en, ja. en uh, li in Libië is, is uh, sinds het vertrek van Gaddafi... Is, is er geen effectieve regering meer. Nou ja, we zien de gevolgen ervan. Ja, er staan uh, honderdduizenden Libiërs uh, aan de poorten ja. van uh, Italië te kloppen. Ja, En inderdaad uh, ook nog een heel ander effect inderdaad, van wat Trump heeft gedaan. Hè. Er heeft ook binnenlands uh, heel veel kritiek over gesprek Vooral voor de Al-Raid-beweging -right die hem zo heeft gesteund. Uh, ja, dit was juist niet wat ze wilden zien. Zo dus van buitenlandse inmengingen zien. Ja. Exact, ja. Ja, ja, ja. Nee, ik denk dat een boel mensen uh, dit niet zo'n handig vonden van Trump. Ja. Nee. Ja, het was inderdaad voor mij zijn minste zet tot nu toe, maar uh, nog geen reden om hem compleet af te schrijven. Als, oh nee. Uh, nee, stel het zou, nou je hoort nu al wel, tenminste op het internet, veel mensen die reageren. Van zie je wel, uh, we hadden toch Hillary moeten uh, verkiezen <laughs> of zo. Terwijl Hillary wou natuurlijk ja, gewoon nee. een no-fly zone, een wat juik, tot oorlog met Rusland ja. zou leiden en ja. gewoon boots on the ground ja. in, uh, ja. in Syrië. Nee, kijk, uh, als het nu, hierbij blijft, ja. dan. Uh, nee, tot nu toe is de balans van Trump, vind ik. Positief. Ik las vandaag toevallig op internet dat hij vandaag 4.000 illegale Somaliërs het land heeft uitgezet. Nou, dat was onder Hillary, was dat never, nooit gebeurd. Nee. Ik... Ja ik denk maar en dat is wel, uh, kijk, ik denk dat wel een van de belangrijkste dingen natuurlijk waarom Trump ook gekozen is, is wel, uh, en daarom begrijp ik ook wel een heleboel van die alt-right mensen wel. In de zin van een van de belangrijkste dingen was juist van oké, okay, we, uh, we hebben Afghanistan, Irak, Syrië, Libië, uh, Somalië, Jemen, dat hebben we allemaal om gehad. Uh, en dan gaan we niet nog, uh, dan gaan we niet nog meer oorlogen. En dat was natuurlijk hè, die kans. Uh, die was natuurlijk met Clinton toch wel wat groter dan met, met Trump. Er hoeven we geen extra oorlog nog een keer bij te, bij te hebben. Dus uh, en dat was ook, de, ook een beetje de wat ik ook in ieder geval van de meeste Trump speeches ook merkte. Van ja, we gaan alleen is. Daar blijft het bij. Maar uh, wat je, ja. En je ziet dus toch wel dat, dat, dat, dat, ja, dat hij dat toch wel wat anders bedoelde, zeg maar. En, uh, uh, en ik, denk dat dat, ja, ik denk dat dat uiteindelijk dus ook, daarom snap ik ook wel, dat, dat heeft hij wel echt nadrukkelijk gezegd. En het was niet, hij heeft, volgens mij op bijna alles heeft hij, is hij gedraaid, maar dat, daar draaide hij zeg maar, het minste zeg maar, op. En, uh, ja, dit is wel een tussen aanhalingstekens belofte en dan kan ik me wel voorstellen dat als je, ja, eigenlijk hetzelfde als in, als natuurlijk Rutte ook een belofte breekt, ja, dan zijn we <laughs> ook boos, ja ik ja. uh, kan me voorstellen dat een heleboel Amerikanen er gewoon boos om zijn ja, uh, zeker ik ben benieuwd waar het. Uh... ja, ja. ja, ja, ja dat vond, vond ik ook en uh, ja. uh, ik denk ook uh, dat, dat eigenlijk Kijk, wat, wat, wat, uh, kijk, Hillary had natuurlijk de les van Bill in feite moeten overnemen. It's the economy stupid, weet je? Dat, uh, en dat, <laughs> en eigenlijk, is, eigenlijk is Hillary de les van Bill eigenlijk van, van 92, is die, ja, is die gewoon vergeten. En, ja. uh, je kan veel zeggen van, van, van Trump, maar Trump die haalde er iedere keer gewoon van, oké, okay, kijk eens wat een grote schuldenberg wij hebben. Uh, en, Kijk, en op zich schulden hebben dat geeft niet, als er maar ook wel assets tegenover staan. Precies. En hij kwam in ieder geval wel met een investeringsplan daarvoor. En uh, uh, dat zag je eigenlijk niet bijvoorbeeld bij, bij Hillary natuurlijk. Dus, dat, uh, uh, dus, ja. dus wat dat betreft... Uh, ja, hij heeft ook veel steun verloren. Mrs. zoals Mildo Paul Joseph ja. Watson. Ja. is heel kritisch uitgedragen over Trump. En uh, ook heel erg het idee van uh, ja Trump die wordt misschien juist wel weer geconfronteerd door het witte huis waar hij nu in zit. Ja. Ik denk dat dat wel waar is. Ik denk dat, uh, dat hij zich geconfronteerd ziet met een heleboel realiteiten en, en uh, omstandigheden die hem toch in een bepaalde richting dwingen. En dan ga je soms wel eens uh, dingen doen, denk ik, waar je eigenlijk niet helemaal achter staat. Maar die dan toch je populariteit een beetje opkrikken. En, Hoewel hem dit veel kritiek oplevert vanuit zijn eigen achterban... Uh, ...levert het hem natuurlijk in de westerse samenleving aan zich weer veel bonuspunten op. Hè. Europa stond te juichen toen hij Syrië bombardeerde. Ja, met alle, met alle liberals. Uh, ja, precies. Dus uh, voor zijn relatie binnen NAVO-verband is het waarschijnlijk weer heel gunstig. Dus dat zal zeker een overweging voor hem zijn geweest. Maar onder zijn, zijn hardcore achterban uh, heeft hem dit geen open doekjes uh, opgeleverd. Overigens zou ik niet al te veel waarde hechten aan uh, wat Paul Joseph Watson over iets zegt. Want ik weet nog wel ongeveer een jaar geleden. Ik was redactielid, hè? Een jaar geleden toen uh, was, Paul, of was Trump volgens Paul Joseph Watson nog een, uh, een plant zeg maar, van Hillary. Uh, om ervoor te zorgen, want hij zou het dan nooit worden volgens hem. Maar om dan te zorgen dat het, hoe dan ook, geen Republikein ja, werd, ja, ja. Maar dat hij dus eigenlijk betaald zou zijn door ja, ja. Hillary of iets in die richting om, uh, om haar verkozen ja, andere te is Een beetje nadat die hebben hele goede dingen. Die complottheorieën. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het voordeel van Infowars is gewoon dat uh, ze zo'n enorm bereik hebben inmiddels. En uh, met de hele Trump-campagne zoveel... ...miljoenen views hebben gekregen dat ze wel echt hebben bijgedragen aan, uh, aan het verkiezen van Trump. Maar je moet het natuurlijk wel met een korreltje zout nemen. Ja. Ja. Ja. Okay. Um, hoe zit het trouwens met Steve Bannon Want hij had Trump ook gezegd? Uh, ja, dat uh, vind ik wel een uh, zorgwekkende ontwikkeling. Ik, uh, hij neemt de afgelopen week steeds meer afstand van Steve Bannon... En ik geloof dat hij nu uh, uit die raad is gezet. Die uh, toezichthouder. De ja, Nationale Veiligheidsraad. En Michael Flynn was natuurlijk al vertrokken. Dat vond ik ook al wel een, een aderlating. Dus uh, ja, ik, uh, het is even afwachten is, uh, voor mij waar, uh, waar Trump zich nu mee gaat uh, omringen. Ja. Ja, want Bannon was natuurlijk wel een beetje thuis een dialoog van... Uh, Zeker, de... Zeker, ja. ja. ja. ja. En, en ik denk de ook dat, uh, kracht inderdaad achter ja. het Trumpisme. Ja. En dat heel veel uh, rechtsere mensen, die het bijvoorbeeld niet zozeer op Trump hadden, wel... Uh, ...veel hoop koesterden in het feit dat, uh, dat Steve Bannon zo dicht bij hem stond, hè. ja. Wat we verder ook zien is dat we uh, heel erg een hele laatst dagen, want opeens was voor weer geweldig... Uh, ja, en niet verouderd, zei hij, ja. <laughs> Ik ja. op, op, op er ook allerlei theorieën op, van oké, okay, is het nou van domheid in Trump? Ja. Of zit hier een strategie achter, dat hij bewust chaos ja. wil scheppen? Dat ja. laatste lijkt me waarschijnlijk, het lijkt me wel iemand die nooit iets doet zonder een uh, ulterior motive. Uh, domheid, denk ik, uh, is, is niet het uh, leidmotief nee. achter, achter Trumps... Ik uh, ja, voorstel dat je daar een paar miljard mee kan. Nee, ja. nee. Ja. Dus alle, alles zal een bijbedoeling hebben. Uh, ja, dat, dat vermoed ik ook. En dat is natuurlijk op zich wel een van zijn sterke punten. Hè? Dat hij er vaak ook bewust of onbewust voor zorgt dat hij, dat hij onderschat wordt. En dat is altijd heel goed als je tegenstanders je onderschat. Hè? Dat hebben we ook gezien bij de presidentiële campagne. En niemand dacht dat hij kon winnen. En hij heeft het wel uh, voor elkaar gebokst. Dus uh, ik, ik denk dat wat hij ook doet, dat er altijd wel een plan achter zit. Of dat dan achteraf goed uitpakt of niet, ja, dat is dan uh, natuurlijk onzeker. Maar hij zal nooit iets doen uit domheid, denk ik. Er zal altijd wel een strategie achter zitten. Nou ja, ik denk ook wel, uh, uh, in het verlengde ook van wat Hans ook zegt, ik denk dat, dat, uh, ik denk dat hij alles als onderhandeling ziet. En ik denk dus ook dat... Uh, en dat, dat zie je, dat he, ja, ik denk dat je dat ook duidelijk ook hebt gezien, juist ook omdat die aanval dus, dus viel, zeg maar, met een bezoek aan, uh, aan de Chinese ja. president. Ja. Ik denk dat daar een hele Het grote een, uh, een hele ja. grote aanwijzing zegt. Omdat je dus met zo'n man. Uh, dat zo'n man natuurlijk aan tafel zit en dat, ja. dat zo'n man natuurlijk ook even naar zijn mobiel misschien even in zo'n <laughs> ja. te kijkt. Hè. Oh jee, hij heeft uh, en, en, Syrië gebombardeerd. En, uh, ja. en, en dat wel in ieder geval even de boodschap uh, natuurlijk over is gekomen. Ik denk dat dat soort uh, dat soort signalen, want volgens mij is het zo, ik weet niet of dat het verhaal waar is, maar dat op een gegeven moment ook met het bezoek toen ook van Merkel, dat uh, Trump even de rekening letterlijk had gepresenteerd. Hè. Even de de de, de, de, de, <laughs> ja. de NAVO-rekening Vanaf nou mevrouw Oh, ik krijg nog geld van u. Ja, uh, dat is ook zo ja dat is, dat is ook zo hè? Wij, wij, wij komen Nederland Nederland in hem dit al weet je wel uh, we betalen sinds, uh, sinds 1995 komen we al niet uh, meer op de 2 snoer natuurlijk dus, dus ja dat zegt ook wel uh, voldoende dus, uh, dus uh, ik denk dat mocht Trump ooit in Nederland in ieder geval gaan aandoen dan weet je in ieder geval dat hij ook wel weer met een bonnetje komt en dat hij ook wel uh, ja. uh, ook weer even door dit soort signalen weer even duidelijk laat zien van, uh, hoe, hoe, uh, de, hoe de verhoudingen liggen. Dus, dus uh, ik denk dat het dus, uh, vooral dat het iedere keer gewoon een omhandeling is. Een ja. nou, van de, de theorieën die ik hoorde was dat uh, het zijn roepeloos ja. gedrag van de afgelopen weken. Dat dat uh, bedoeld was om alle energie te trekken uit de media die natuurlijk heel kritisch zou zijn over. En dat het nu opeens een omslag maakt dat de media eigenlijk geen energie meer opgeeft om nu nog kritiek uit te uiten, sterker nog. Uh, heel veel mensen zijn uh, nu juist in dat voorstandig ja. Ja. Ja. Uh, ja, het klinkt niet ongeloofwaardig voor mij. Uh, als ik de beperkte hoeveelheid uh, publieke omroep die ik uh, tot mij neem, die uh, is in ieder geval aanzienlijk anders dan, uh, dan tijdens zijn campagne. Toen was het echt alleen maar, uh, alleen maar negatief. En nu uh, heb ik toch wel een aantal keer gezien dat ze ook... Uh, gematig positief over Trump berichten na zijn, uh, zijn Syrië-bombardement. En uh, ja, dus het uh, klinkt voor mij niet ongeloofwaardig. Uh, misschien dat hij het zelfs uh, gebruikt voor een soort binnenlandse campagnevoer. Om, uh, uh... Ja, het zou heel erg kunnen, goed kunnen. Dat, uh, want zijn, uh, zijn approval rating was al aardig aan het dalen. Ik geloof dat hij. Uh, op 35% ongeveer zat uh, ja, ja. voor dat bombardement in Syrië <laughs> en uh, nou ja, ik denk dat die kiezers verloren zal zijn hierdoor, maar uh, wellicht dat hij ook wel weer toch ja, mensen die twijfelden over hem ja. wel weer naar zich toe heeft getrokken ja, dat denk ik ja. Ja. Ja, en ik denk wel dat in, in het verlengde ook van wat Louwens erop natuurlijk gezegd is dat uh, wat ik ook wel heb gezien is natuurlijk zeker ook in die campagne uh, is dat eigenlijk uh, omdat je iedere keer dus zeg maar zo uh, omdat de media er iedere keer zo fel ook op Trump reageerde krijg je ook op een gegeven moment een soort van moeheid ook van uh, ja, ja. van van van, van uh, zoals het zo mooi altijd ook op geen stel heet booswoede uh, ja. uh, uh, uh, uh. mensen die zijn zeg uh, maar uh. uh, zijn in mijn antiep <laughs> dus omdat het namelijk ook weer aan, net als dat bijvoorbeeld een racisme term uh, aan inflatie onderhevig is, is dus dat ja. denk ik met, met met woede hetzelfde en ja. ik denk uh, en wat je eigenlijk ook nu ziet, is dat, uh, en dat heb ik volgens mij ook wel, ook wel vaker ook gezegd, is dat als je, ieder, als je een Trump de hele tijd, een fascist, een racist, etcetera, etcetera, et doet, et en zeker nu die de standpunten van eigenlijk diezelfde media nu overnemen door bijvoorbeeld uh, Syrië, uh, Syrië aan te vallen, ja dan. Dan kan je eigenlijk diezelfde man die het met jou eens is, die je iedere keer racist, fascist, etc. hebt genoemd. Ja, die kan je niet meer. Uh, ja, het is raar dat je die zo blijft noemen. En dan geeft, ja, dus ik denk, dus wat dat betreft, voor mij zit hij op deze manier ook wel weer ergens de media gewoon zullen buiten spel. En de uh, bericht. Uh, ja. Verkozen, ze kunnen ook niet echt om hem heen. Het is niet meer een belachelijke miljonair... Uh, ja. ...die maar echt geprobeerd bezig bent te worden, dacht ja. heeft uh, natuurlijk toch wel uh, wat gepresteerd in november jongsleden. Ja. Nee, ...om tegen al de... alle, alle publieke opinie in toch... Uh, die, uh, ...dat aan binnen te slepen. Ja, daar, daar, inderdaad, daar kan je niet omheen. En daarom is dat ook illusor, denk ik... Ik ben momenteel bezig om één van zijn biografieën te lezen. En het is illusoor om te denken dat hij op zekere moment een pijltje er neer zal gooien. Dat is niet zoals een Donald Trump in elkaar zit. Die vecht zich liever helemaal dood. Maar je ziet hoeveel tegenslagen hij ook heeft gehad in zijn zakelijk leven. Dat is wel iemand die altijd doorgaat. En juist als je denkt, hij zit nu in de val en hij komt er niet meer uit, juist dan. ...komt zo iemand het uh, best tot zijn rechten dan, dan word je pas echt kempferisch, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen. En dan, uh, en dan komt zo iemand tot volle bloei. Ja, dus het de, is, de schuld een schuld van 2 miljard dollar, uh, Ja, precies. En, en dat soort mensen heeft zoveel ellende meegemaakt ook in zijn leven. He, die, daar is dat corando normaal voor. Die, die, die hebben daarmee leren om te gaan. Hij gaat echt die termijn wel uitzitten hoor. Het is niet zo uh, dat je dat op een mensen moment zegt: Nou, ik heb er genoeg van, ik, ik hou er maar mee op. Maar dat zou zoveel gezichtsverlies voor hem opleveren. Dat doet zo iemand gewoon niet. Zo'n voorspelling van Rick de Jong ook, alleen maar uh, ja, met een zekere... Wat was zijn voorspelling dan, dat hij het nou, ja ja, Rick de Jong die schreef van, nou per 1 januari dan uh, is Trump of afgetreden of hij zit uh, tot aan zijn oren in, uh, in een impeachment procedure. Nou, ik zie geen van beide gebeuren. Nee, dat, dat vond uh, ik juist uh, wat Hans inderdaad zegt. Uh, ik vond zijn ego, wat overduidelijk uh, enorm is... Uh, vond ik juist iets heel positiefs, terwijl heel veel mensen het uh, als iets negatief zien eh, of zagen um ik denk juist inderdaad omdat hij, Trump zal nooit de geschiedenisboeken in willen gaan als een hele slechte president, denk ik. Omdat zijn ego daar simpelweg te groot voor is. Ja, ja, ja. Ik, uh, ja, ik ja, denk ja, alleen al om zijn eigen naam te redden nee, zou hij dat precies. Dat, dat is altijd zijn grote kracht geweest natuurlijk. Hè. Hij, hij is financieel onafhankelijk. Hij, uh hij heeft ook niet tijdens de campagne zijn oren laten hangen naar, naar de, de, de lobby van het grote geld. Als je ziet, ik bedoel ik geloof dat, dat Trump die kreeg uh, uit, uh, uit de financiële wereld uh, donaties uh, enkele tienduizend euro's en Hillary kreeg miljoenen. Ja. Hè? Nou ja, en wiens, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, het maakt hem veel. Minder afhankelijk van andere mensen. Dus uh, ik ben het helemaal met Laurens eens. eens. Zijn, zijn grote ego, wat hem enerzijds in de weg zit, is aan de andere kant ook zijn grote kracht. Ja, het zal ervoor zorgen dat, dat hij tot het uiterste zal vechten om zijn, uh, om zijn presidentschap tot een succes te maken. Wij nemen nu even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. Waar gasten, luisteraars en presentatoren elkaar kunnen ontmoeten.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 Hier e, voor het goede doel. Denk je dan. Ga <laughs> er zo op. Jongens, uh, we moeten het toch hebben over uh, dingen waar links mensen boos op worden. Uh, in Zweden is er een rechts, uh, regering aan de macht op dit moment. We ja, zomaar de, genoeg, de zomaar de grenzen <laughs> sluiten. Ja, ja. schandelijk. Weet, uh. Schandelijk. Ja. <laughs> ja, zo zie je maar weer dat uh, de realiteit uh, zelfs links mensen tot, uh, tot betere inzichten kan, uh, kan dwingen. En het is jammer dat daar vaak aanslagen voor nodig zijn. En men zou wensen dat die mensen gewoon wat beter naar ons luisteren. En dan het, we hoeven er niet eerst doden te vallen voordat er goede maatregelen worden genomen. Maar in sommige landen heeft men gewoon eerst, uh, moet men eerst een paar keer goed op zijn bek gaan voordat men de juiste beslissingen neemt. Nou, Zweden is daar een schoolvoorbeeld van. Ja, altijd op de knietjes voor, uh, voor islamisme en zeer zeer vriendelijk voor immigranten. Maar ja je ziet uh, wat, dat, wat dat oplevert. Ja. Ja, en nu heeft de, de wal het, het schip gekeerd. Ja, normaal zou dus ja. willen dat men gewoon eerst naar ons luistert. maar ja. ik vraag me alleen af of Zweden niet al uh, het point of no return bereikt. ja dat mm, ja, kijk. Ja, dat is de vraag. Er is nog, als een regering wil, kan alles natuurlijk. Als je echt wil, kan je een wet aannemen. die Zelfs mensen die nu dan misschien een Zweedse paspoort hebben, je kan het allemaal terugdraaien. Ik bedoel, hoeveel Canadezen zijn er niet geweest die alternaties bleken? Die ze op een zeker moment toch dat paspoort hebben afgenomen en dan uh, ga jij helemaal terug naar Duitsland. En, uh, als je het wil, kan alles. Maar ja, het is de vraag hoe ver men daarin wil gaan. Uh, als, als men wil, kan men het allemaal terugkrijgen. Maar goed, uh, in hoeverre zit het uh, misschien in de cultuur van uh, de Zweden? Maar. En de cultuur past er niet zomaar aan. Uh. Nee, dat is waar. Maar ik denk dat, dat, dat je toch zult merken dat uh, als er een paar fikse aanslagen volgen. ...en men merkt dat het toch wel heel schadelijk is voor de samenleving... ...dan denk ik, dat, dan denk ik wel dat men die tijd heel snel om kan slaan. Ja, nee. ik denk dat dat in, in Nederland identito is. Hè? Ik bedoel, hier zijn we nog steeds zeer, zeer ontvankelijk... ...voor, voor de argumentatie van de vluchtelingenindustrie. Ja, ik, ik weet, of ik denk een beetje te weten hoe beïnvloedbaar de massa is. Hè? Ik bedoel, als er in de komende drie weken uh, vijf aanslagen plaatsvinden... ...waarbij duizend doden vallen... Nou, dan ben ik van overtuigd dat volgende maand iedereen zegt: en nou, al alle buitenlandse klanten Wat dat betreft is de massa zo, zo vormbaar als. Ja. Uh... Maar goed, in, toch lijken ze in Zweden wel uh, wat minder, nog minder leerbaar te zijn dan in andere landen. Ik geloof dat Zweden inmiddels uh, van alle westerse landen uh, veruit het hoogste percentage verkrachting heeft. Niet geheel uh, toevallig is dat natuurlijk gepaard gegaan met uh, het uh, volledig openstellen van de grenzen. Ja. Um, nou, er zijn al de beruchte no-go zones. Ik las afgelopen week zelfs een bericht dat er... ...voor Bepaalde uh, gebieden waar dus erg veel uh, immigranten wonen, dat daar al niet eens meer post bezorgd kan worden, <laughs> omdat daar dus gewoon echt al van die no-go zo zijn. Maar dat zou. geloof ik onmiddellijk. Ja. Ja, ja, het is een kwestie van tijd, natuurlijk. Ja, is in, dat is het. Uh, het is een kwestie van tijd en wat er in die tijd gaat gebeuren. Hè? Het, het, het bijzondere. Uh, Zolang het individuele gevallen betreft, en dat, hè, verkrachtingen zijn daar een goed maar betreurenswaardig voorbeeld van, dat kan men allemaal nog in, afdoen als incidenten. Hè, wat impact heeft op de publieke opinie, dat zijn aanslagen waarbij veel doden vallen. En dat hebben we dan nu gehad met die, die truck. Daar, daar vallen dan een paar doden bij. Dat heeft veel meer impact dan 100 verkrachtingen bij elkaar. Want zo'n zo ritje met zo'n truck waarbij 4 of 5 doden vallen, dat heeft meer impact, gek maar waar, dan duizend verkrachtingen. En één verkrachting, dat is een berichtje op pagina 10 in uh, in het in het Stockholmse uh, avondbladet, ja, maar daar hoef je daarmee moet niet te precies, in te lopen. Precies, maar ja. één aanslag met zo'n zo vrachtwagen waarbij vier doden vallen, dat gaat de hele wereld over ja, maar, en dat beïnvloedt de, de publieke opinie enorm. Maar dat is ook uh, Hans, ik denk dat dat ook wel een deel uh, uh, ook gewoon is van wat je ook wat je ook ziet natuurlijk. Hè. Ik denk dat daar daar ook natuurlijk de publieke opinie natuurlijk ook uh, enorm doorgevormd door natuurlijk wordt van nou wat zie je nou goed concreet ook op de tv wat zie je nou uh, concreet ook in media verschijnen en ja. Uh, hoe erg ook een verkrachting is, dat zie je niet iedere keer op de, op de voorpagina van het... Uh, ik en... weet niet wat de, wat de Zweedse telegraaf is, maar, <laughs> maar dat... Uh, ja. Maar over de volkskrant zagen we die aanslag ook niet meer staan. Nee, nee die je zagen je weet, we... Nee, ja. die, uh, die was net... Ja, ja, ja <laughs> de, de, de reuze ja. en zijn interne was... Maar goed, was, uh, het, het, het, het is hier toch nieuws geweest. Hè? En dat is <laughs> iedere andere verkrachting niet. En het bijzondere van die terreuraanslagen, dat is natuurlijk ook de, de filosofie erachter... Het bijzondere van een terreuraanslag is, het kan iedereen raken. Als ik daar toevallig op vakantie was geweest in Stockholm, had ik daar onder die vrachtwagen kunnen liggen. De kans dat ik, met alle respect, de kans dat ik door een moslim in Stockholm word verkracht is redelijk klein. Maar ik kan wel over straat lopen in Stockholm en door zo'n manloot van de sokken worden gereden. He, en het, en het, idee, sorry, het idee dat het iedereen kan raken, en ook mij, dat is de kracht achter een terroristische aanslag. Dat maakt de mensen bang, of in mijn geval bezorgd. Ik ben er niet bang voor, ik ga nooit niet naar Stockholm doen. Maar um, dat is wat mensen angst aanjaagt. Het kan ook mij raken. He, en dat is bij een verkrachting is dat anders. Ja, ik denk dat een tweede meisje bij verkrachtelijk hebben we de neiging om te denken, achter de is gewoon de ieder geval een hele of een heleboel perfect. Maar dat linken ja. mensen niet duidelijk aan een bepaalde religie, waarin vrouwen vrouwverport is, misschien toch een iets andere positie exact. hebben dan in het semester samenleving. Nou, uh, terwijl een uh, vrachtwagenheergeschiedenis, want ja. die worden eerst opgeleid, ja. dat is allemaal ja. duidelijker. Ja. Uh, ja. exactly. Nou, dit is uh, overigens, ik las gisteren op de NOS, dat uh, daar omschreven ze de, de vrachtwagenchauffeur als een Aziaat. Wat uh, uh, theoretisch gezien ook klopt, want het was een Oezbeek. Maar, uh, en de. Uh, Eergisteren stond er dat. Uh, de andere vrachtwagenchauffeur van de kerstmarkt in Berlijn. was een Lone Wolf. Ja, dus ja, het had ja. niets met islam te ja, Nee, dat, dat sowieso nooit natuurlijk. Nee, dat uh, ja. Maar vinden jullie jongens? Vinden jullie het heel eng dat. Waarbij we ook een beetje humeur worden gebeurd. Ik heb letterlijk uh, vanmiddag heb ik gewoon een lijstje met onderwerpen vastgesteld. Was op het einde kwam ik achter, oh ja, wat ook nog twee aanslagen deze week. Ja, ja. in Nee, ja. het, ja, het wordt. Uh, idee, ja. ja, zoals zoals mijn, mijn goede vriend uh, Jos de Huurne, de Eye in the Sky uit Duitsland, uh, op, gisteren uh, opmerkte: meen ik op Facebook. Het wordt iets waaraan we gewend raken. Het wordt net iets als de files. Ja. Hè, soort, uh, iedereen vindt het verschrikkelijk, maar men doet er niks aan, men neemt het voor kennisgeving aan. En dat is inderdaad het zorgwekkende. En dat is ook het kwalijke, hè, wat toen die, die, uh, de premier van Frankrijk zei, hè, die meneer Vals, ja we moeten er maar aan wennen dat er aanslagen plaatsvinden. Nou, soortgelijke bewoordingen heeft de burgemeester van Londen gedaan. Ja. Ook toevallig uh, een moslim. Ja, dat is het, uh, de prijs die je betaalt voor het wonen in een grote stad. Ja, dat mag je natuurlijk nooit aanvaarden. Ja. Hè? Dat we het gewoon gaan vinden. Ik heb ook al zeker een jaar geen vlaggetjes uh, uh, op mensen hun Facebook-profiel meer gezien. Terwijl ja. daarvoor was bij elke aanslag. Was iedereen uh, Charlie of Brussel? Je zag het bij die aanslag in Sint-Petersburg twee weken geleden. Ik heb niemand zijn profielfoto met een Russische vlags ja, Russen. Russe ja. Russe zijn per definitie natuurlijk, ja, ja, uh, beestmens. Ja, ja. ja, ja. <laughs> dat die de kastanjes uit het vuur hebben gehaald in de Tweede Wereldoorlog is men dan ook vergeten. Ja. Maar ja, nee, dat is wat Laurens terecht opmerkt. Hè. Men, men is het een beetje moe. Men, men, uh, men vindt het niet eens meer nodig om zijn profielfoto aan te passen. Nou, ...dat is eigenlijk toch wel het begin van de engel. Ja, nee, uh, en inderdaad... ...Imagine hoor je dan ook in één keer niet meer. Nee, precies. Imagine there's Ja, Nou moet ik ook heel eerlijk bekennen... ...dat ik met de Russische variant van Imagine ook niet kan meezingen. Maar ik denk, ja, ik denk, ik denk wel... Dat, dat, je, ...dat je dat inderdaad ook wel... Uh, ja. ...dat je dat ook wel... Uh, nee, maar dat, uh, dat, ja, daar heb je een goed het... punt, Sander. Men begint te relativeren. Ja. Hè? Men ja. begint eraan te wennen. Hè? De, de, de dag van de aanslag... ...wordt de aanslag van de dag... Ja. Zoals je laatst terecht schreef, je zit er gewoon te wachten tot er weer eens een aanslag plaatsvindt. En je kijkt er gewoon niet eens meer van op. En die gewenning, dat is heel gevaarlijk. En daar moeten we voor waken. Ja, maar dat is ik ook wel een beetje eng bij de gedachte dat uh, als er nou een aanslag in Nederland uh, gebeurt. Want ik heb gehad van, nou ja... Uh, uh, mensen zijn hier nog wel naïef, uh, maar als er hier een is, dan keert het allemaal om. Maar ik ben het komt nu wel heel dichtbij, hè? Het komt nu heel dichtbij, maar ik, ik ben ook wel bang dat als hier dan al een aanslag komt, dat mensen weer allemaal knuffelberen gaan verzamelen en liefst gaan zingen. Zeker, zeker. dat ja. is eigenlijk gewoon gesuspideerd. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat ben ik met je eens. En dat is ook het perfide van de terroristen. Je ziet, ze maken zich dan breed in een bepaald land, gedurende een paar maanden, Frankrijk heeft dan achter elkaar een paar aanslagen gehad, vervolgens gebeurt er een jaar lang niks in zo'n land en, en laat men de boel weer tot rust komen. En dan gaan ze in Duitsland een paar aanslagen plegen, zoals nu bij die kerstmarkt in Berlijn en eer gisteren op die bus van Dortmund. En dan is Duitsland weer een paar, weer een paar maanden bokkie en dan laat men Frankrijk en België weer een tijdje met rust. Totdat de, tot de gemoederen daar bedaard zijn. En dan vindt men het tijd om de boel weer eens een beetje op te vrolijken in, uh, in Brussel of in Parijs. En dan komen er we daar weer een paar aanpak. Maar men verlegt zo steeds de aandacht van een en naar het andere land. En dat is kwalijke van onze vrienden in Brussel, vrienden tussen aanstekens. Er is geen geïntegreerde aanpak van het terrorisme. Het is allemaal hapsnap. Hè? gebeurt er in Parijs wat. Er komen daar tijdelijk maatregelen. Uh, de staat van Bleg wordt afgekondigd voor een jaartje voor Nog langer. En dan uh, weer in Duitsland. Maar er is geen geïntegreerde aanpak. Hè. Men is heel erg druk bezig met, uh, met Polen en met Hongarije. Want ja, daar zijn ze de rechtelijke macht aan het kneven. daar is Frans Timmermans van heel erg mee bezig. Maar een, een, een, een geïntegreerde aanpak van het terrorisme... Je hoort er vanuit Brussel helemaal niets van. Ja, maar, maar het klimaatprobleem, nee, dat moeten we aanpakken vanuit ja, Brussel. Ja, ja. Hè? Maar terrorisme, je hoort er ja. helemaal niets van. Dat is puur een nationale aangelegenheid. Is het jullie ooit opgevallen de hoeveelheid terroristen die al onder toezicht stonden van een uh, inlichtingendienst? Ja, hoor. Ja, dat was gisteren ze waren of ergens. Allemaal afbekende van de politie. Ja. Dan vraag allemaal. ik, ja, maar ook dat er waren daadwerkelijk een aantal die dus al echt uh, onder de loep werden gehouden door dan nationale inlichtingen. Ja. En dan denk ik toch van, hoe kan het dan toch tot zoiets komen? Wat doen die mensen dan? Ja, ja. Ja, precies. Dat is een heel terecht punt. Uh, nee, maar inderdaad ook wat Hans ook zei ook over, inderdaad, dat uh, klimaat inderdaad als, als hoogste probleem uh, ja. Ja, nu ook ja, wordt gezien. Ook. Maar dat merkte ik ook inderdaad. Uh, ik, ik debatteerde nog voor de, voor de verkiezingen. Debatteerde ik uh, voor een groep studenten. Uh, mannetje of 80, 90, denk ik. En daar, daar, daar zag je inderdaad je, uh, dat, dat inderdaad over het EU-leger het, het onderwerp islam en et cetera, nou, dat, dat werd eigenlijk bijvoorbeeld ook niet, niet, niet besproken. Maar oh, als het over klimaat ging, nou, toen, toen gingen alle vingers in één keer de lucht in. daar zijn stemmen mee te winnen. En, en, en uh, dat, dat is natuurlijk, dus natuurlijk te bizar voor woorden. Want, uh, uh, en ik denk het wel, maar ik denk dat dat op zich ook wel uh, hè, dat we zeggen de gemiddelde Nederlander ook wat door heeft. Hè. Er zijn ook een heleboel van die onderzoekjes van goh, uh, wat, wat wordt ook, hè, wat werd bijvoorbeeld ook in de verkiezingstijd ook het belangrijkste probleem gevonden. Volgens mij was dat immigratie-integratie. En, uh, en ook in het verlengde daarvan natuurlijk dus ook de, de islam. En volgens mij besteden ook maar 3 of 4 procent vonden het klimaatprobleem uh, van de gemiddelde Nederlander ook. Ja. het... Uh, ja. Zoiets zo als dat. Dus, dus volgens mij de gemiddelde Nederlander is helemaal niet, uh, nee, is helemaal niet met uh, zure regen en nee. CO2 en het uh, nee. noemen noem, noem alle. Alle plaatjes uh, maar op bezig. De gemiddelde Nederlander uh, die uh, liefst uh, twee keer per jaar uh, naar Thailand op vakantie gaat. die weet donders goed dat hij daarmee het milieu veel meer vervuilt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. dan uh, de ergste uh, kolengestookte centrale op de maatstaf. Of vlees <laughs> eten. Ja, Als ja. je één keer een biefstuk eet. kan je van uh, op en neer naar, uh, naar Thailand vliegen. qua dat, uh, ja. belasting. Daarom vlieg ik ook mee. nooit meer naar Thailand. Zo ik dat altijd. eet. Ja, maar sowieso. eet ik liever drie biefstukken. <laughs> Nee, maar sowieso, ik vind ook dat hele, de, de hele flexitaria hype dat is echt iets nou voor, voor binnen de ring, dat is helemaal niet iets voor, uh, voor een platteland uh, daar, daar de mensen hebben in, in plaats zoals Geldermalsen, oh nee, Hees zo Die zijn er niet mee bezig. Die zijn, die zijn echt niet met, met, met, uh, met, uh, op, op, op de hele healthy en, uh, en de glutenvrije tour. Maar Pim, ik heb van jou begrepen dat het JOVD-congres uh, helemaal in teken aan de duurzaamheid stond. Ja, dat, dat klopt, Hans. Echt, ik heb, wat is wat de hand met de JOVD? Uh. Ja, wat is nou, uh, dus ja. een bijwagen van de sp ja, Nou ja, nou, dat, dat, nou, ja ik, uh, <laughs> ik denk dat je daar, uh, dat je daar de spijker op zijn kop staat, Hans. Ik ben het niet alleen 100, maar 200% met je, met je eens. Dus je ziet... Uh, uh, maar, maar, en dat is dus ook het erge, is dat uh, je hoopt dat, er, dat dat soort ideeën dan binnen de JOVD blijven, maar uh, nee hoor, ik zie bijvoorbeeld Frank, tijd, de, Frank, de, de, Frank, de, Frank de Graaf <laughs> zie je inderdaad bij Buitenhof, zie je ja. inderdaad uh, uh, helemaal voor de, voor de duurzaamheidshype uh, uh, gaan. Ik uh, ja, die ook nog een blauwe maand met de DSB van Dirk Schengrijf. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Nee. Duurzaamheid. Ja, maar... nee, maar kijk, kijk, kijk, dat hele, uh, dat hele duurzaamheidsverhaal. Kijk, wat je, wat je daar ook in, in merkte en bijvoorbeeld, dat merkte ik ook. Ik was afgelopen maandag was ik bij de, bij de Libertijn en daar was bijvoorbeeld Frits Hoefnagel was daar bijvoorbeeld. En, uh... wat die van de bonnetjes en weer. Ja, ja, ja, ja. En, en, en, en, uh, daar vroeg ik ook, daar vroeg ik ook aan van goh, uh, meneer, meneer Hoefnagel, u, u bepleit hier een, een, toch wel een beetje een fossielvrije maatschappij. Maar heeft hij bijvoorbeeld door dat je bijvoorbeeld door middel van fossiele brandstoffen schoon drinkwater krijgt? Hè? Dus, dus, dat, er, dat, dat je niet altijd, uh, uh, dat niet bijvoorbeeld fossiele brandstoffen niet altijd nou zo slecht zijn. Of bijvoorbeeld, dat hoor je nu ook in één keer, want het wordt dan ook gekoppeld aan het bezit van een auto. Van, nou Een auto dat mag je niet meer bezitten. Nee, iedereen moet alleen maar nog uh, op de fiets gaan. En wat je, wat je, dan, wat je dan echt merkt, van goh hé hey, wacht even, kan een, kan een fossiele brandstof, kunnen die ook mensen echt, echt vooruit helpen? Ja, dat is dus iets dat wordt gewoon totaal niet meer bij, bij nagedacht en dat uh, um, en, en, uh, en dat, soort, dat soort rationele afwegingen van goh kan je nou met, met, met bijvoorbeeld met, uh, met olie of met gas kan je daar misschien ook goede dingen mee doen en dan kan het ook wel zo zijn dat de bijeffecten er misschien wel zijn en die zijn er natuurlijk ook wel maar dat die misschien de positieve effecten, dat die verhouding gewoon, dat die balans gewoon plus is. In het hoofd van de GroenLinks komt dat helemaal niet voor. Maar dat is dus het ergste. Dan hoop je dat het binnen GroenLinks blijft. Maar dat verspreidt je gewoon binnen de JLVD, binnen de VVD. Het is ook die enorme hypocrisie. Men heeft toen, inmiddels is dat vijf, zes jaar geleden... Die, sterker nog, zeven jaar uh, Nee, zes jaar geleden. Ja. He, die uh, kernramp in, uh, in Fukushima. Nou, die heeft dus strikt genomen nul doden opgeleverd. Maar het was voor Duitsland aanleiding om het hele atoomprogramma stop te zetten. We gaan ja. De atoomaustiek. Ja. Nou, er zijn dus in de laatste zeven jaar... ...zijn er dus in, uh, in Duitsland meer doden gevallen door terrorisme... ...dan door kernenergie. Ja. Maar, ja, levert, dat, ja. levert dat maatregelen op tegen extreme uh, islamisten? Nee. nee, maar, nee maar die, is die hele discussie niet gewoon een afleidingsmaneur uh, van, van datgene waar de politiek de zogenaamde oplossing voor heeft? Of ja. datgene wat als probleem wordt ja. gepositioneerd? Om het maar niet te hoeven hebben ja, over zeker. dat wat Natuurlijk, het werkte probleem is. Dat zie je goed. Maar het gekke is dat uh, links het zo heeft weten te framen dat, dat ze de bewijslast bij, uh, bij rechts hebben gelegd. Uh, terwijl uh, man-made global warming natuurlijk uh, iets is wat door hun is aangedragen. En in de loop der jaren is het dan, hebben ze dus gewoon de bewijslast om weten te draaien. Terwijl uh, die natuurlijk gewoon volledig bij hun ligt. En uh, nou ja, wij tot dusver niet echt hard bewijs daarvoor hebben gezien. Dat, nee, maar ik denk ook dat, en dat is zo, ik denk dat het meest belangrijke ook is, Laurens, is dat, want ik denk namelijk wel dat je, dat je een terecht punt hebt, is dat links die, die voelen zich altijd uh, moreel gezien heel erg superieur. En dat, dat zie je dus ook, hè, van, oh ben jij, een, hè, ben jij tegen klimaatverandering, nou kijk eens wat voor bioterrorist je dan ook bent. En ik denk dus, ik denk dat, dat in, het, in het verlengde daarvan dus, is dat je moet gewoon er weer voor zorgen, uh, en, en, dat, dat je juist moreel gezien juist aan de goede kant van de geschiedenis staat door uh, te zijn van voor, ja, voor fossiele brandstoffen en ook gewoon te zeggen van nou kijk eens hierdoor hebben wij schoon drinkwater, hierdoor uh, hebben wij uh, ons welvaartsspel op, op het niveau wat we nu hebben. En ik denk dat je dat, zeker ook omdat uh, bijvoorbeeld olie uh, een hele grote impact ook heeft gehad ook op onze maatschappij. Zeker, ook zoals ja. wij hier nu, uh, nu, nu zitten. En ook het feit dat wij uh, uit elk stopcontact ook op een normale manier elektriciteit hebben. <lacht> uh, uh, en, en ik denk dat dat, dat uh, links ook gewoon vergeet van... Wacht even, uh, er moet ook nog gewoon energie opgewekt uh, worden en dat ga je echt niet met die, met die drie of vier zonnepanelen of met die, met die windmolen doen. Nee, je Sterker misschien, nog. Misschien uh, alle vluchtelingen uh, op zo'n fiets zetten en dan een dynamo <laughs> erbij. Dan leveren ze ook een positieve bijdrage aan de staandeleving. Dus op op <laughs> ja. ja, een opvangcentrum op een activiteitscentrale. aansluit. Een refugee power. Dat, uh... Maar goed, de opbrengst van, uh, van windmolens valt ook heel erg tegen. In, uh, in Duitsland zijn ze daar natuurlijk aardig bij. in doorgeslagen. Ja, precies, precies en, uh, subsidie bij. Ja, zwinters moeten ze met een helikopter er overheen vliegen om die rotorbladen te ontdooien. Ja. Nou ja, wat <laughs> denk je wat dat verbruikt? Uh, en uh, ja, ik, het het, het lijkt wel per decennium te veranderen. Eerst was het global cooling in de jaren 70. Toen werd het het gat in de ozonlaag. Toen werd ik het regen. smelten van de ijskappen, zure regen. En inmiddels zit ze bij, uh, bij global warming. Maar ik, uh, ja, ik weet niet waar het toe gaat leiden. Ja, maar ze mensen zijn altijd heel pessimistisch over de toekomst. Hè? Dat zag je al bij Malthus. Ja. Die zei: ja, Bij 1 miljard uh, mensen op de aarde zijn we allemaal dood. Nou, ja, dus, uh, precies. inderdaad. Dus 7 miljard zijn ja. zo rijk geweest. Ja. Nee, dat is zo ook een. Dat uh... is altijd een soort Messiascomplex. Hè? Dat ja. is ook heel erg inherent aan de linkse partijen. Maar ik vind het inderdaad uh, ja. echt getuigen van het uh, uh, complex is de perfecte omschrijving. Dat uh, linkse mensen zo, tja, zulke waanvoorstellingen eigenlijk hebben dat ze zelfs menen uh, het klimaat te kunnen beïnvloeden en uh, hoe lang de aarde gaat voortbestaan. Dat, ja, dat vind ik uh, heel merkwaardig. Ja. Nou, kijk, ik, bedoel, ik ben zelf geen klimaat ontkennen, maar dat, uh, ik denk dat het gewoon een eerlijke discussie over moet zijn. En er zijn heel veel berichten dat het gewoon niet kan, hè. Want mm -hmm. als een soort religie wordt het aangehangen. Yeah. En elke tegenstander, ook al zijn het gewoon gerespecteerde wetenschappers, die worden gewoon weggezet. Uh. Nou, dat is voor mij meestal een teken aan de wand dat er uh, toch iets niet helemaal kooser is. Als uh, het een uh, discussie is waar uh, eigenlijk geen tegengeluid gehoord mag worden, dat, uh, ja, dat vind ik altijd een beetje vreemd. Nee, nee, maar dat snap ik dus ook niet van de, van de VVD. Hè. Is dat uh, GroenLinks zit dan aan die onderhandelingstafel. En wat je eigenlijk, waar je dan eigenlijk voor aanleiding is... Want je hoort iedere keer van, nou, we moeten het hebben over duurzaamheid. Uh, maar dat, ik vind, we moeten het hebben over duurzaamheid, vind ik nog wel iets anders van... Groen GroenLinks roept wat en daar gaan we gewoon vrolijk in mee en op een gegeven moment krijgt GroenLinks wel de zin op duurzaamheid. Ja, en dan zijn we met z'n allen happy, daar hebben jullie een duurzaamheidspunt gescoord en uh, wij misschien wat, wat, uh, wat immigratiedingen hebben, we, hebben we binnen. Terwijl... Maar gaan we daar überhaupt iets van terugzien van immigratie? Want we hebben, alle, we hebben vier partijen nu. Die, waar, waar je net zo makkelijk het niet over immigratie kan hebben. Ja. Dus uh, het VVD is gewoon echt een linkse partij geworden. Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat, is, dat is zo. En dat, uh, en dat, en dat, dat, maar dat merk je dus ook, ook op het je uh, ook echt ook op het JOVD-congres. Is van, je hebt daar inderdaad nog een, nog een rechtse vleugel. Maar je weet ook gewoon van. En dat vind ik dus ook het, een beetje ook het dilemma waar ik dus nu in zit. Kijk, uh, eigenlijk is het dus nu. Uh, kijk, wat mij betreft, ik denk nog wel dat de VVD wel een partij is die nog wel naar de rechterkant toe kan. En als je nu met z'n allen besluit van, goh, we verlaten uh, de JOVD en we, laten, we verlaten de VVD, dan zeg je ook wel, uh, ha, dus ook als, re, als, rechter, als rechtervleugel, van nou, wij, wij kunnen ons niet meer in de VVD, uh, uh, we herkennen ons daar gewoon ook wel er niet meer in. Ja, dan gooi je in één keer wel 30 zetels, zeg maar, potentieel van je weg. Dus je moet... Uh, ja, op een, deze... of een of andere manier, dus wel, dat, dat, recht, dat rechtse geleid moet je wel vertegenwoordigen. Ja, Ondanks deze... dat je iedere keer wordt onderdrukt. Is dat, dat is juist, heel het, niet, niet juist het probleem waarom ze zo naar links zijn opgeschoven? Omdat ze zo groot zijn en omdat ze de kiezers niet willen wegjagen? Uh, die hebben ze al ja. weggejaagd. Dat is dus het probleem. Die hebben ze al weggejaagd. Ja, is, de, dat dus ja daarom. Dus er zijn nu alternatieven. En het, het vervelende is dus. Kijk je. Kijk, je wil gewoon namelijk nou, dat, dat de VVD rechts is. En je ziet dus ook iedere keer uh, bij campagnes en zo, dan gaan ze altijd naar rechts toe. Eh, want dan in één keer dan denken ze van, nou goh, we vullen, laten we het gat even opvullen. Ja. Eh, wat we in drie jaar, uh, in drie jaar hebben, laten ontstaan. Ja, hebben laten ontstaan. En in één keer komen we met de rechtse standpunt en oh kijk eens, het gat is gedicht. Maar zo, zo werkt het natuurlijk. Uh, ja, vandaag uh, was niet. bekend dat Dijkhoff de meest ruimhartige nee. staatssecretaris van immigratie ja, is geweest. absoluut maar hoe lang gaan die VVD-stemmers niet trappen dan de VVD dus? Uh, ja, als het nou, is, nou, nou, nou, zolang het ze persoonlijk goed gaat trappen ze daar nog in? Of ja, dat is, Zodat ze een baan verliezen bijvoorbeeld, dan, worden, dan radicaliseren ze opeens. Daar ze op het forum voor het de democratie ja, ja, ja. stemmen. Of uh, het moment dat we een aanslag krijgen. want uh, ja, ja, we... ik, ik begin ja. me steeds wel af te vragen, hoe lang moeten wij nog wachten op eentje. Ja, ja. oh, ja, wij ja. hebben de dans tot nu toe uh, weten te ontspringen. Precies. Los van weilen. Uh, ja. uh, yeah. Ondanks, uh, Ondanks Gerton van Unik. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, maar we hebben natuurlijk wel die man gehad die via Sloterdijk was, dat die even. Even op doorreizen was. De man in Berlijn. Was het Sloterdijk? Zeg ik, ik hoop dat ik dit goed ja, zeg. Het, anders moeten het, het ook het in Amsterdam. Zetten. Anders zetten we het even recht nee, uh, in een berichtje. Nee, dat was toch ja. de vrachtwagenchauffeur. Ja, uit in, ja, in het rond de kerstauto nieuw. Rond de, de, nieuw, ja, maar, maar. Ja, rond de of in de januari. januari. aanvankelijk van aan. wilde ja. dus Duitsland, die wilde dus het Bundesverdienstkreuz verlenen aan die twee agenten die die kerel hadden uitgeschakeld in Milaan. Totdat ze erachter kwamen dat schijnt dan opeens afbreuk te doen aan hun heldendaad totdat ze erachter kwamen dat die uh, twee agenten op Facebook zich af en toe een beetje ongunstig hadden uitgelaten ja. over vriendelingen ja, ja, ja. Ja, dus werd het aanbod van het kloos weer ja, ja, ja. Dus, ja. waarom wil je dat überhaupt dan verleden ja, helemaal het, het feit blijft dat ze die terroristen hebben uitgeschakeld ja. Ja, wat, mm. wat <laughs> maakt het mij dan uit dat ze misschien dan zelf dan nog wat frisse opvattingen overgaan ja, ja, ja. die heldendaad hebben ze dan toch maar verricht absoluut, ja. absoluut nou, wat natuurlijk het terug is, kijk, uh, we hebben het allemaal wel over één Europa en zo, maar in Nederland gebeurt gewoon geen fuck zolang er hier nog niks gebeurt. En dat, dat klinkt alsof ik hoop op een aanslag hier, en dat is absoluut niet zo. Maar ik, ik denk wel dat een aanslag hier misschien wel een keer de ogen opent uh, waar, waar, waar het in andere landen nu al gebeurd ja, is, laat ik het zo ja, zeggen. Zo ver is het helaas uh, bij mij ook gekomen inmiddels. Uh, inderdaad, nou ja, je hoopt natuurlijk niet op een aanslag, maar... Um, Misschien dat het in de lange ter, op de lange termijn uh, levens zou redden, potentieel. Uh, bij wijze van als er eenmalig vijf mensen doodgaan en de ogen van de normale persoon in Nederland uh, gaan eindelijk open. Dan, uh, dan sluit ik helemaal niet uit dat het op lange termijn levens bespaart. Maar ja, het is heel vervelend dat... Dat inderdaad, het, ja, ja, het, moet, het moet of mensen in de portemonnee raken of echt direct ja, in, hun, uh, ja. in, hun, in hun levensvreugde. Ja. Ja. Ja. En ja. Uh, anders dan, dan ja. maakt het ze niets uit en blijven ze gewoon VVD's hebben. Dat, dat, uh, dat is helemaal terecht wat Laura zegt. Zolang, uh, zolang Jan Modaal uh, zijn autootje kan blijven rijden, zijn hypotheek kan blijven betalen en twee keer per jaar vakantie gaan. We gaan, maakt er geen ene drol uit. En dat is de trieste maar, maar harde realiteit van de Nederlandse politiek. Ja, kijk, kijk het raar is, ik ben niet, ik ben zeker niet tegen grenzen, maar het is natuurlijk wel raar dat zolang iets niet, niet binnen onze grenzen afspeelt, dat we het blijkbaar allemaal niet erg vinden. Ja, maar zo werkt het, zo ja. werkt het hè? Je kunt, je kunt een aanslag hebben in China met 2000 doden en dat is goed voor pagina 3 op de Telegraaf. En valt bij jou die de hoek uh, een gasexplosie in een gebouw met vijf doden, dat staat er drie dagen lang op de voorpagina. Dat ja. ja. is altijd omgekeerd evenredig aan elkaar. De nabijheid van iets en de impact die het heeft in de media. Dat, uh, is, dat is een realiteit die nu helemaal zo is. Nou, maar ik, ik denk ook wel dat, dat op zich, dat, dat de gemiddelde Nederlander, iedereen die zegt van nou. Uh, we zagen het niet aankomen, maar ik denk dat die donders goed doorhebben uh, uh, he, wat, wat, er ook, wat er ook speelt. Hè. Volgens mij waren er ook een aantal onderzoekjes van nou, wat is nou de grootste fout geweest die in de afgelopen 30, 40 jaar, uh, correct me if I'm wrong daarop, uh, uh, is gemaakt. En daar kwam dus ook van nou, het toelaten van, van, van, van vluchtelingen, van asielzoekers hier. Dat kwam ook als grootste, als grootste misser eigenlijk van de, van de regering, kwam toen naar boven. Dus ik denk wel degelijk dat, er, dat, dat de ogen geopend zijn bij, bij in ieder geval hè, de, de gemiddelde Nederlander. Dat zie je bijvoorbeeld ook aan de, aan de hevige protesten toen ook in, hè, tegen ook al die AZC's en ook al die kleine gemeentes. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat de ogen wel geopend ja, zijn, alleen is, niet bij de klaspolitiek. Nee, uh, nee maar uh, denk, dat is alweer ja, het is moment. Het, ja. Mensen komen dus vast... Uh, nou ja, om even een g-term er tegenaan te gooien in verzet, als er zo'n AZC in de achtertuin komt. Ja, ja. Maar dan is het eigenlijk al te laat. Ja, ja. dan is het al, ja. ja. Dan is het al alles besloten. Ja. kunnen ja. ja. uh, Nee, en vergeet ook niet, uh, hè, is dat ook hè, de, de elite, zeg maar, uh, laat ik het zo maar even, even noemen, is dat die hebben ook helemaal geen, geen, geen last in feite van islamitische terreur. Uh, die, gaan, die gaan naar kantoortuinen op de Zuidas, die gaan naar uh, die, die, die vliegen uh, heel Europa door. Ja. Uh, die, die, die komen echt niet uh, in Bos en Lommer of in de Schilderswijk. Of in 020 Gaza. Die zijn zich niet tegen. bewust. Zelfs Femke Halsema was er, van van. er snel van genezen. Die had haar uh, kinderen twee weken op een uh, zwarte school zitten. <racht> en en uh, toen heeft ze, nee. ze er gauw afgehaald zonder opgave <racht> ja. van reden. Maar ja, ja, ja. die ja. laat ja. zich natuurlijk ja. raden. Dan is het met het idealisme al gedaan. Ik had deze week nog een leuke discussie op Facebook. Naar aanleiding van die aanslag in dan stelde ik de vraag, wilt u meer of minder migranten? Nou, ik geloof dat er inmiddels 140 comments op zijn gekomen. Ja, ja, ja. En, uh, de... en jij was de lulende. Ik was de lullende Mogol, natuurlijk. En uh, op een gegeven moment uh, was, was iemand die ik, uh, die ik redelijk goed ken, die zegt... Ja, overal waar migranten komen, dat is een verrijking. En toen vroeg ik, oh ben je wel eens in Amsterdam West geweest dan? Wat vond je daar daarvan? Ja, daar ben ik niet zo heel blij mee. Nee, nee oh, oh. Dat ja. Is. oh dat ja. Is. Ja. ja, zij wonen lekker in Ijburg ze dus ja, zitten nu in Canada. Ja, en dat precies. is natuurlijk ja. lekker veilig allemaal. Ja, ja ja, ja, ja. die leven lekker de multiculturele ja. Dat de... Vind ik ook zo mooi, mijn grote vriend, en ook jullie grote vriend, Arno Zijlstra, die volgende week weer voor zijn vijfjaarlijkse tournee naar Nederland komt. <laughs> tournee? Die, die heeft een van, van die Nederlandse vrienden, die wonen dan in Nieuw-Zeeland. He, en die halen keihard uit naar Wilders, he, want dat is een gemene, xenofobe, racist. Ja, ja jij makkelijk praat in Nieuw-Zeeland, met je monocultuur van blanke uh, inboorlingen. Waar, waar geen ene fuck gebeurt qua terrorisme. He, ja, lekker makkelijk he, als je daar niet de uh, sharia-wijken op hebt. Ja. Om dan lekker tegen Wilders te fulmineren. Ja. Dat is, dat is het helemaal. Hè? Als het mij persoonlijk niet raakt, dan zal het me allemaal worst zijn. Dat is de mentaliteit van een Nederlander. Of je nou in, in Hilversum woont, met alle respect, of, of, of in Nieuw-Zeeland. Als het ze persoonlijk niet raakt, dan zal het ze worst zijn. Hè? En, en een pechtold is daar de verpersoonlijking van. Hè? Die ergens in een andere luxe villa-wijk in Wageningen woont, volgens mij. Dan maakt het geen ene fuck uit. Hè? Maar je zal, je zal er maar wonen in de Schilderswijk. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dus nee, ze zo echt totaal de oogkleppen opdoen en totaal het, uh, het, het probleem beginnen. Kennen van de werkelijkheid. Ja, maar ik vraag me af, ontkennen ze het bewust? We zitten zo in een bubbel dat ze het gewoon echt nou, niet is, weten. Ze hebben er zelf geen last van, dat is het probleem. Nou, nou, Daar ben ik maar. nog steeds niet uit. Ik weet, ik weet nog steeds niet of het nou extreme naïviteit is of gewoon een soort cognitieve dissonantie. en uh, ja, maar erover blijven liggen? Uh... Nee, maar je ziet wel, je ziet wel uh, dat uh, en dat zag ik bijvoorbeeld op een gegeven moment was er een documentaire over de P van de A. Nou, ja, dat, dus tegenwoordig is dat een, dat een klein clubje, maar, uh, Splinterpartij. ja, Splinterpartijtje, maar, maar, <laughs> maar daar zie je wel in nou, dat een Felix Rottenberg uh, dat hij dat wel, want hij had bijvoorbeeld een bepaalde documentaire gemaakt uh, ook, ook over, over een Amsterdamse probleem, he, de naam, de, welke precies ontschiet mij even. Uh, maar dat hij inderdaad wel zegt van ja, wij hebben daar gewoon problemen genegeerd en uh, daar hadden we beter van moeten, moeten kijken. En ook de actie ook van de PvdA, dat ze nu ook in ieder geval zeggen van uh, uh, nou god, de PVV, die sluiten we niet meer per definitie uit. Ja. Ja, dat zijn wel, dat zijn wel, uh, nee, maar, ik, en, en, maar dat zie je dus, het moet dus eerst, uh, hè, dat ja, het, moet werd, het, het moet eerst goed fout gaan. Ja. Uh, en, en dan pas heb dus inderdaad, hè, wat, wat, wat, wat, uh, wat jij al eerder als Hans en wat Luans jij ook al eerder zei, van, het moet gewoon eerst goed fout gaan voordat er, voordat er uh, een, een opening uh, ja, maar voor, maar goed, Die, uh, die Judaskus van de Partij van de Arbeid, uh, die, uh, die zou ik uh, met alle liefde weigeren natuurlijk. <laughs> nou, uh, Ach, ik bedoel precies. de Rotterberg ook die, uh, en de Partij van de Arbeid überhaupt, die, uh, die hebben veertig jaar lang niets anders exact. gedaan dan uh, en masse uh, yeah. nou ja, ellende importeren yeah. en uh, nu uh, zijn, ze keihard af, ja, zijn ze keihard afgeschaft yeah. met negen zetels. En uh, nu zijn ze in één keer zo brouwvol, ja. Ja, daar kan ik uh, weinig compassie voor weinig Ja, En het stemvee dat ze, dat ze twintig jaar lang gepoestes hebben, dat heeft ze nu verlaten ja. Ja. en dat zit nu bij DENK ja, dat, uh... en uh, nou, dat scheelt ze drie à vijf zetels zo'n beetje. Ja, ja. Er zijn er ook nog een paar rakkers die dan uh, andere partijen zijn overgenomen, maar de PvdA betaalt nu eindelijk de rekening voor veertig jaar wegkijken en ja. dat werd ook hoog tijd. Ja. Precies. Want hoe uh, gaat het ook nog uh, komen de VVD en de JVD, Wim? Uh, Want ik, ik vind de VVD gewoon echt een linkse partij aan het worden. Ik dat, bedoel, vlak na ja. de verkiezingsuitslag toen zei Rutte, ja, we, we hebben het verkeerde populisme tegengehaald. Ja, maar is net ja, de VVD aan maar, worden praten. Ja, ja, maar zonder daar ben ik het, daar ben ik het ja, inderdaad weer 200% met ja, een je oh, ja. een eens inderdaad. Je, je hoort inderdaad dan wat... wat uh, uh, wat, wat inderdaad wat, wat, wat marketinguitspraken. Uh, en en he, eigenlijk het, het een beetje het, he, de propagandamachine hoor je waarbij, je. waarbij je toch inderdaad hoort van: nou, kijk eens wat een, wat een rechtse partij wij zijn. Maar dat zijn we eigenlijk alleen nog in, in, in woorden. En zelfs dat al niet meer. Uh, en al helemaal niet in daden, in ieder geval. Uh, door, uh, en, Rutte en, zit toch al gewoon uh, sport te sorteren? op. Uh... Op een post in de Europese Unie er zit toch wel een jonker tevreden. Te ja, ja, maar het, kijk, en, en, en wat, je, wat ik dan, dan altijd, altijd toch een beetje naïeve hoop dan, in, in zo'n geval, is dan uh, is dat, is dat, dat, dat dan de, de wat jongere generatie, dat die bijvoorbeeld uh, wel in ieder geval afstand durft nemen van bijvoorbeeld zoiets als de euro. Hè? En dan, dan ben ik ook weer dus op het JOVD-congres en dan zie ik daar gewoon een, een, een buitenlandstuk zie gepresenteerd worden. En daar staat gewoon keurig netjes boven van, nou... Uh, we blijven in de euro, uh, uh, kosten wat het, wat het kost. Ja. En, en dan denk ik, en, en, en de, ja, dan, dan moet ik, dan moet ik gewoon heel erg hard roepen en daar enorm vraagtekens bij, bij zetten. Anders, uh, hè, samen met uh, de altijd gewaardeerde Marco Nijweide, uh, anders hoor je daar gewoon geen tegengeluid. Maar dat is dus ook het probleem. Kijk, stel dat ik dus zou zeggen van, goh, ik laat de JOVD, ik laat het compleet achter me. Ja, dan hoor je dus dat soort geluiden, dat hoor je dus niet meer. En dan weet je dus 200% zeker al dat, dat het weggaat. En dat vind ik dus ook, het, dat is ook een beetje de spagaat waarin ik mij ook uh, bevind op dit moment. Hè. Van, van, je ziet dus dat soort ontwikkelingen, dat zie je dus met leden ogen aan. En uh, uh, tegenspartelen, dat doe, ik, dat, doe ik, uh, dat doe ik voldoende wat dat betreft. Elke, elke spaak die ik in de, in de euro TCW kan doen, uh, J.O.V.D. technisch, die doe ik er wel in. Uh, uh, en, en, en alleen je weet dus gewoon van oké, okay, als je dus nu zegt van nou, uh, uh, we verlaten het zinkende schip. Ja, dan gooi je dus ook alles wat je in ieder geval hebt opgebouwd. Maar ook dus toekomstige generaties die nog, daar helemaal nog niet ideologisch zo sterk in staan. Dat gooi je dus allemaal weg. Maar en dat vind er, ik een beetje de spagaat meneer, weet ik heel erg. Maar is, is, is het niet eigenlijk al te laat daarvoor? ik bedoel, we krijgen ja. binnenkort de, uh, de JFVD, de Organisatie ja. van de Forum voor Democratie. Ik denk dat er aardig wat JOVD'ers van rechtse signatuur daar misschien naartoe zullen gaan. Ja, de JOVD heeft een paar weken tijd ja. Uh, bijna Ja, ja. de JOVD. De, ja, zit, ja. de JOVD Rijnmond zit gewoon al mas nu <laughs> ja, ja, ja, ja. Aansluiten Astruid, ja. bij Jong jonge ja. Forum voor Democratie. bij dus dus nou, deze oproepen aan de JOVD ja, ja. Rijnmond? <laughs> ja, ja, ja. Lex, Lex, Lex, voordat je ja, naar Georgië vertrekt? Ja, ja, ja. ja Lex, Lex, Lex luistert absoluut. Ik, ik, ik, ik, weet dat, ik weet dat Lex nu luistert. Dat weet, dat weet ik 200% zeker. Dat, uh, <laughs> en, uh, uh, maar, Lex, Lex do the right thing. Ja, ja, ja. ja. Dat, dus, uh, ja maar ik, ik denk dat die beweging sowieso wel te verwachten is. Uh, ja, en ik, de, ik waardeer jouw inzet, hoor, dat je ja, win uh, de die overdeed gewoon nog probeert ja, dat, dat, ah, een, aan een, te keren. Ja, dat, dat en. Ja, maar ik, kijk een... een uh, maar kijk, maar kijk en, dat, en dat is dus wel... Kijk, bijvoorbeeld als ik dezelfde... Uh, uh, als ik dezelfde expeditie bij zo'n spreker had gedaan... Bij de jonge democraten. Kijk, dat kan je, dat kan je gewoon opgeven, zeg maar. Weet je wel, dat, dat hoef je al niet meer... Dat, weet je wel, die zijn nog niet meer voor reden vatbaar, zeg maar. Tot, uh, die zijn nog niet meer voor reden vatbaar. Maar wat ik nog wel denk... En dat is dus ook... Uh, ik denk dat, dat een VVD'er... Of een JVD'er... Die zijn nog enigszins voor reden vatbaar. Dus bijvoorbeeld een Zelstra die bijvoorbeeld... Uh, zegt van, van de, de euro is mislukt, daarbij wordt allemaal, en ook het idem dito voor die Traverne, er wordt ontzettend veel modder naar gegooid, maar ja, dat zijn wel de geluiden waarvan je het moet, moet hebben. En ik herinner me ook nog wel, uh, want ik we hadden het al net dus ook even over, ook oud, oud gast ook hier ook van deze, deze podcast, en ik hoop ook dat hij ook, ook weer binnenkort ook weer terugkomt, Lex Cornelissen. Uh, topper. Topper. Een absolute topper. <laughs> uh, he, die werd, die werd uh, drie, vier jaar geleden absoluut zijn op zijn standpunt. En dat, dat zie ik dus nu wel. Is dat hij uh, genurende drie uh, of uh, meer, dan meer dan vier jaar... dat hij wel ook in zijn opvattingen steeds serieuzer uh, genomen wordt. Ook omdat we ook steeds meer in die richting natuurlijk naartoe gaan. En, uh, ik denk wel, en dat is dus ook het lastige, je moet, je moet op een gegeven moment, ja, je moet zo'n organisatie, je moet je meenemen in zo'n verandering en uh, ja, ik vind, ik, vind dat, ik vind het heel lastig om in ieder geval zomaar in ieder geval te exiten. en dat is dus ook mijn, mijn ja, een beetje ook de, uh, waar ik mij ook politiek op bevind, ik vind die exit heel moeilijk. Dat begrijp ik, ja, anderzijds. De, de J.O.V.D. Rijnmond is wel het, het dorpje van Asterix en OpenX binnen ja. de J.O.V.D. Laten, ja. we, laten, ja. we, laten Absolut, we daar absoluut toekjes Absolut, om in zitten. Absoluut. Ja, ja. ja. absoluut, En, ja. absoluut. en, uh, en Lex Cornelissen speelt de rol van de dorpsoudste met misverven. Ja. Maar het blijft een, een dorpje onder ja. romantische mensen. Ja ja, ja, ja, ja, ik denk dat je, ja, ik denk dat je daar, uh, daar de spreker mee op schop staat. Ik denk dat het helemaal zo is. Ik hoop het niet, maar ik vrees toch voor jullie dat het een beetje trek aan een dood paard is met... Uh, ik denk dat Laurent daar gelijk heeft. Ik zie heeft. de komende ja. tien, uh, vijftien ja. jaar, zie ik... Uh, ja. uh, de VVD is gewoon voor mij en alles wat daarbij hoort, is ook de JVD, uh, eigenlijk in de kern rolt. Ja. Als je kijkt naar uh, alle schandalen van de, van de VVD, van... Uh, nou, alleen al de afgelopen paar jaar met uh, Teve, Opstelten, uh, de MH17, Bonnetjes, ja, Van de, de Steur. Ja, ja. Het uh, is een partij die gecorrumpeerd is door de macht. Ja, ja, ja. hij is inderdaad gewoon in en in uh, rot. En uh, ja, ik waardeer de moeite heel erg en ik hoop ook voor jullie dat het uh, inderdaad die kant op gaat. Maar ik, uh, ik zie het helaas somber in. Ja, ja dat... Uh, Kijk, kijk, laat het ook, laat het ook duidelijk ook zijn. Hè? Kijk, ik denk dat als je nu op dit moment ook de, de VVD uh, en ook de JovD bekijkt, dus dat kijk, uh, mijn, mijn opvattingen zijn absoluut niet de mainstream. Uh, en dat, dan druk ik mij, mij inderdaad heel heel zacht. Uh, ja, dan druk, ik me heel uh, druk ik mij heel voorzichtig. Druk ik mij, uit. Uh, uh, ik, ik ben absoluut ook geen doorsnee, doorsnee JOVD, uh, maar of ik denk... Dat, uh, dat, uh, je ja, godzijds ja, ja. dank. Anders had ik inderdaad hier, niet, hier niet gezeten. Maar, ik denk wel, maar, ja, maar het is wel... Uh, uh, kijk, kijk, wat ik wel denk is dat... Uh, kijk, die problemen om, omtrent, die euro, omtrent, omtrent de euro, omtrent de vluchtelingencrisis... Kijk, dat zijn dingen die gaan wij... Uh, daar heb ik geen positieve outlook op. Hè. Dus, dus, dus, dus, dus uh, vluchtelingen, de vluchtelingencrisis, de migratiecrisis... Zal alleen maar erger worden. De eurocrisis zie ik ook, zie ik ook niet... niet uh, uh, uh, zo zo individueel opgelost worden. Dus, dus ik zie dus die problemen alleen maar erger worden. En juist ook doordat die problemen alleen maar erger, erger en erger worden, uh, wordt dus ook het ontkennen wordt ook steeds ridiculer van die problemen. Uh, en de, alleen de vraag is, is van ja, wanneer, wanneer wordt die draai gemaakt? Hè? Wat, wat, wat is zeg maar het, het break-even-punt zeg maar, om te zeggen nou, van nou, ik, nou nu, gaan we, nu gaan we draaien? En dat vind ik dus heel lastig. Van, wat denk, wat gaat denk, dat ik, punt zijn? Ik denk dat we de grens misschien gaan bereiken als ze aan onze paashaas gaan komen. Want dat is wat er nu gebeurt, hè? Ja, ja, ja. Ja, dat is uh, ja, uh, ja, uh, ja, heel zorgelijk. Ja, uh, bueno. <tiot well -tanker> ja Ja, ja, ja. ja nee, dat, dat was weer het nieuws? Uh, verschillende scholen die blijken zichzelf al te gaan censureren met het paasfeest. Ja, uh, Ik geloof dat kruis al worden weggehaald. Uh, de Pasa's is er misschien niet eens meer. Ja, maar ja. ja. oh, Die zag ik al enigszins aankomen na uh, vorig jaar in Duitsland. Toen uh, was er al uh, allerlei commotie over. Uh, het wel of niet mogen plaatsen van Jezusbeeldjes in de, in de kerststalletjes. En uh, nou, Duitsland loopt denk ik nog iets voor op ons qua politieke correctheid. Dus uh, ja, inmiddels is hij hier aanbeland, maar dan in de vorm van Pasen. Maar uh, ja, erg zorgelijke ontwikkeling weer. Ja. Ja, inderdaad. Het einde van het avondland. Ja, absoluut. Ik denk, uh, ik denk dat, je, dat, je, uh, dat dat natuurlijk ook een veel, veel bredere trend is. Waarbij, uh, waarbij je ziet natuurlijk dat een liberaal zegt van nou, dat hoort de staat niet op te lossen. Dus die, die, die zeggen alleen al vanuit ja, dat ja, punt van nou, wij, ja, wij, wij houden er, ja, uh, we, die, die doen er niks aan. Uh, als je op dit moment uh, het CDA hoort, nou, dan, dan hoor ik ook weer dingen zoals van nou, we moeten het, uh, het het wil helmers zingen, weet je wat, dus die, dus, dus, dus die, die zijn eigenlijk, he, daarbij, daarbij verraad je stiekem al, uh, dat het ook een beetje, dat die ook eigenlijk compleet radeloos zijn in die identiteitsdiscussie. Hadden je half geleden nog tegenstemmen in de Kamer? Ja, maar, maar die, die, die zijn, die zijn radeloos van, die zijn echt, echt gewoon, die zijn echt compleet radeloos, anders roep je ook dat soort, dat soort, dat soort dingen niet. Ik kan me ook niet voorstellen dat er ook wel één uh, spin-dokter is die zegt van nou dat is nou een, een lekkere zet ja. zeg maar, weet je wel, God, die campagne-truc uh, die je die, die, die, die campagne weer erin ja. zeg maar, dat, dat, weeg ik, dat weeg ik te geloven, dus ik denk dat daar gewoon, uh, dat, dat alleen maar gewoon een teken is van blinde paniek, gewoon, gewoon paniek voetbal. Uh, ja. Zeker. Hoe uh, dus, uh, nou, uh, zien jullie het nog een beetje positief in voor Nederland of Europa? Ik uh, begin er altijd wel een beetje moedeloos van te worden. Ik bedoel, je ziet steeds meer signalen van problemen. Nou, ja, ik, ik, ik, nou ik vind toch, hè, je ziet wel een zekere kentering in de publieke opinie. En het voordeel van, uh, als je zo oud bent als ik, <laughs> je ziet natuurlijk wel een zekere... een jaar geweest Ja, Je ziet wel een zekere verschuiving van het politieke discours. Hè die ten gunste gaat van mensen met onze opvatting. Wat iemand als Jan Maat 20 jaar geleden zei en waarvoor die werd verketterd, he, dat durven nu zelfs prominenten van de PvdA te zeggen. Dus je ziet op de lange termijn, en dan praat ik inderdaad echt over periodes van 20 jaar, je ziet wel een verschuiving naar rechts. Dat vind ik winst. Men, men durft nu ja. toch... He, en, en, het is voorlopig nog lippendienst, maar je ziet dan bij, bij tijden van verkiezingscampagne hè, dat mensen als Buma, met inderdaad dat voorstel van het zingen van Wilhelmus, en als Wilders met zoiets zou komen, hè, zo helemaal worden weggehoond. Hè. Maar een Buma, hè, die durft er nu mee te komen, wetende dat dat misschien wat stemmetjes oplevert. Ja, dat is, maar gaat er ook, ook iets mee gebeuren? Dat is toch... Nou ja, ik denk wel, en dat is mijn hoop, ik denk wel dat het, dat het onderhuids iets verandert aan het klimaat. Ik denk wel dat, dat men op de lange termijn, en misschien duurt dat nog twintig jaar hoor, maar goed, dan duurt het maar twintig jaar. Dat zei ik ook al in de vorige editie waarbij ik nog optreden bij jullie. Laat het dan nog twintig jaar duren, maar je ziet wel een zekere, links zal dat verharding noemen, ik noem het een, een, een meer realistische kijk op de samenleving. Uh, in, in allerlei soorten politiek. Vreemdelingenpolitiek yes. zal harder worden, zal meer restrictief worden. Maar goed, als we even kijken, 20 jaar. Uh, in, in de tussentijd hebben we misschien nog honderdduizenden migranten binnengehaald. Ja. Het schijnt dat elke migrant gemiddeld drie personen uit het buitenland uh, ja. naar Nederland toe ja. laat ja. halen. Ze krijgen meer kinderen dan Nederlanders. Ja. Over 20 ja. jaar ziet Nederland er wel heel anders ja. uit dan nu. Ja. Uh. Zeker, dat is, dat is een ding dat zeker is. En ben je groot te laten? Ja, ja, nee, goed, ik denk te laat. Ik bedoel, ook daar zal de, de wal het schip gaan keren. Hè? Dat, dat zal inhouden dat op een zeker moment men gewoon vanuit economische overwegingen niet meer vol kan houden om die vluchtelingen voor een, van een huis te bieden. En dat kan gewoon niet doorgaan. En eh, dat zal dan, als men daar eenmaal achter komt bij de, bij de migranten, zal dat de aantrekkelijkheid van Nederland ook wel doen afnemen. Ja. Maar goed, uh, in welke staat verkeren we dan al als Nederland? Ja, als je kijkt naar steden als Den Haag, Rotterdam, ja. waar nu al een meerderheid van niet-westerse tonen is, die gemiddeld 2,8, 2,9 ja. kinderen, uh, ja. Krijgen op ja. Uh, ja. 1, nog iets ja. uh, autochtoon. Ja, Hoe ja. Nee, Dan is het ja. alleen nog al statistisch gezien, als nu alle migratie zou stoppen, uh, ja, ja, ja, ja. zijn die steden over drie of vier ja, ja. generaties gewoon ja, compleet. Uh, de grote steden zijn verloren. Ja, ja die no zijn, um. zijn ja, ja. Ja. Ja. Dat ben ik met je eens. Oh. Uh -huh. uh. Neem niet weg dat daarbuiten. Uh. En ja, goed, dan krijg je wel een zekere polarisatie binnen de samenleving, of segregatie, hoe je het noemen wilt. In de grote steden moet je dan niet meer willen leven, dat is helemaal waar. Dat maar, ik Maar, maar, niet. maar, dat, is, nee, maar, maar dat, dat vind ik wel heel opvallend, hè? hoe binnen een klein land als Nederland dan de verschillen zo enorm kunnen zijn. Hè? We, we zeggen hier in Brandstad, hè, waar ik natuurlijk ook al alles bij elkaar zo'n 40 jaar woon. Um, het is hier zo druk, het is hier zo onleefbaar. Ga je met de trein, en dat doe ik zo eentje een, twee keer per jaar, zodra je voorbij Utrecht bent. Ja. Hè? Dan valt je op hoe enorm veel ruimte daar nog is. En hoe enorm landelijk en geriefelijk en gemoedelijk het leven daar nog is. inderdaad dus naar Geldermalsen. Ja, ja, ja. Je waant je gewoon in de Dat 19e uh... eeuw. Het ja, is ja, ja. dus daar nog echt gewoon heel goed toeven. En je kan ja, ja, daar echt nog het idee hebben van. Er wonen helemaal geen buitenlanders in Nederland. Oh, oh ja. Nee, nee, nee te... want ik woon helemaal in Amsterdam en Den Haag. Daar kan je ja. nog 200 jaar tv de ja, ja. Ja, ja. ja, in deze wel. Ja. He, ja. je, kan, je kan daar uren rondlopen. Buiten de Randstad, zonder dat je iemand met een donker velletje tegenkomt. Ja, hoor, ja, hoor. Nee, ik kom, kom zo hartstikke graag tegen in Amsterdam. Hè, want het, het, sommige mensen die, die, die zijn echt als ze buiten de rand zien komen, ze komen in een andere wereld terecht. Ja, maar dat is, dat is buiten de Randstad is ja. dat de realiteit. Daar is Nederland ook erg homogeen. Oh absoluut, absoluut. Ik, uh, ik, zou, ik zou je vertellen, Hans. Ik liep uh, zondag inderdaad uh, na het Jovd-congres liep ik inderdaad uh, door Tiel heen. Ja, ja, dan ja. ja dat ja, ja. noem je dat. Ja, dat noem je. je een, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar, inderdaad. nou ja, in, nou, ja Holland, Hollandse kon het inderdaad niet. Maar, uh, ik, ik, maar hè, ik, ik was toen met ik, ik ging met een groepje terug die hè, die en dat kan je ook wel zo zeggen allemaal binnen de ring wat dat betreft zitten. Uh, ja, die en, ja, maar die, maar die, he, die, die, die vonden het inderdaad raar ook. Dat ik, dat ik ook zei: van ach, goh, uh, het, het zit hier. Ja, maar het is hier, het is hier verder prima, weet je wel, ja. ja, maar, maar dat is Maar dat is wel een rare, een rare opmerking, weet je wel. Dat, dat, maar dat is ook het grappige, hè, want in de tijd dat ik nog CDA-lid was, en dan stonden er wel eens de flyer op dat stadsplein in Amstelveen. En dan uh, een van mijn medebestuursleden. He, dan, dan kwamen de meisjes uit, uit, uit, uit, uit Horen. Ja, wij gaan PVV stemmen, hoor. En dan de medebestuursleden van mij helemaal ontdaan. Zo, oh, waarom? Je hebt toch helemaal geen moslims in huis. Ja. En dan zeggen die meiden, dat is hier geen doodleuk. Nee, dat willen we ook graag zo houden. Ja, ja, ja. Een briljant antwoord natuurlijk. Ja, ja, absoluut. He, af, af, afgaande op hun perceptie van hoe gevaarlijk moslims kunnen zijn. He, maar ze hebben, ze, dat is het, het vervelende van dat soort gevallen. Ze hebben geen... Positieve, maar ook geen. Negatief, ja, ze hebben negatieve associatie met moslims, omdat er steeds negatieve nieuws komen. Ze hebben ook geen positieve ervaring met moslims. Ik ken dan persoonlijk natuurlijk heel wat moslims. Ja, dat zijn hele fijne mensen. Ik heb ook positieve ervaring met moslims. Die hebben dat soort meisjes helemaal niet. Die zien alleen maar negatieve dingen over moslims. En dus gaan ze BVV stemmen. Maar ja, dat, dat verbaasde sommige van mijn, mijn leden van de CDA dan. Maar dat soort meisjes die dat wil gewoon die ellende op trouwen. Ja. Maar, maar dat ik wil ik dus aangeven, als je buiten de grote steden, of dat nou in of de of, of in of of in Zorlo, of in Grootje is, buiten de grote vier steden valt het allemaal heel erg mee in de perceptie. Ja. Je moet niet in Den Haag of in Amsterdam wonen, want dan ben je, of in, of in Lombok, in Utrecht, dan, dan krijg je je alle shit over je heen. Maar daarbuiten lijkt het allemaal heel erg mee te vallen. Zouden er natuurlijk ook uh, 14-jarige jongens met betonscharen rondlopen op straat? Wat ik daar vooral, uh, vooral zag, waren in ieder geval geen, geen jongeren. Die, uh, die trekken natuurlijk allemaal. Je hebt toch een wat kosmopolitische outlook wat dat betreft. Dus die, die, die nou ja. trekken, zeg maar, op, op hè, als ze 18-19 zijn, al naar een Utrecht toe of naar ja, een, uh, een andere studenten, studentenstad uh, waar ze gelijk gezinnen terechtkomen. Ja. Nee, dat was een goed punt wat je aansnijdt van dat uh, geweld tegen homo's. Dat vind ik een mooi, mooi onderwerp. In die zin, het, uh, het geeft aan. Uh, de spagaat waar we in Nederland in zitten. Hè. Enerzijds, uh, en dat is heel terecht, uh, zeggen wij van ja, mensen die gewoon mensen van gelijk geslacht houden, die moeten hier in vrijheid kunnen leven en daar uh, ongestoord uh, uiting aan kunnen geven in hun privéleven sowieso. En ja, dan, dan zo'n hele bende mensen die daar heel anders over denken, maar niet alleen anders over denken, maar er ook anders naar handelt en dan er met bot betonschaar op ze gaat. He, en dat vind ik dus het kwalijke van, van, van, van mensen uit de hoek van de VVD. Die nemen dan niet onomwonden stelling voor die homoseksuelen, maar die gaan dan eerder een Harry Mens bekritiseren dan die lui met tonschaar op te lossen. Want Harry Mens had het zomaar gewaagd om aan uh, Theo Hiddenmaat te vragen: he, Of een quasi grappige toon van je bent toch geen nicht, hè? <laughs> En dan gaan ze helemaal los op haar Mens. terwijl ze met schouder ophalen, registreren dat die verdachten van die betonschaaractie maar die al lang weer op vrije voeten zijn. Neem daar dan? Ja, ze, ze hebben toch actie ondernomen. Ze hebben hand in hand. Uh, <laughs> ja, ja, ja. Ja, precies. ja, precies. Een sterk signaal, een heel sterk signaal. Maar, ja, dat dat wordt, met iemand hand, in hand gelopen, hand. Ja, precies. Nee, nooit, nooit, Ja, met mijn moeder, maar dat telt niet. Dat nee. wordt nu wel heel pijnlijk zichtbaar. <laughs> dat wordt heel pijnlijk zichtbaar. Dat is dat is wat opmerkt. L nou ja, laten we zeggen dat uh, de anders uh, geaarde... Uh Personen in Nederland voorheen toch wel echt het paradepaardje waren van links. Maar dat ze nu keihard verraden zijn door de islam. Zeg maar links heeft ze zo enorm verraden. Dat is een hiërarchie van links. De homo's zijn niet zieliger. Vluchtelingen zijn zieliger dan homo's. Inmiddels wel. En dat is feminisme in de islam of dat soort dingen wel. Maakt hem niet uit. Vrouwenrechten, BML. Mijn heren, we gaan langzamerhand richting de afronding van deze zeker nou, -podcast. Het, uh, ja. het was me weer een eer en een voorrecht. <laughs> het was uh, helemaal... Uh, <laughs> Ik moet overigens wel mijn complimenten maken aan de redactie van, uh, van uh, de wat Podcast. Ik kreeg hele leuke reacties op de vorige uitzending. Ja, de vertel de, de, ja, de daarna, Ja, de dag daarna kreeg ik dus van mevrouw Jeziel Gos van de VVD een uitnodiging om te gaan lunchen. Dus het wordt, er wordt wel naar geluisterd. Precies. Ik en, uh, en wil dus niet met haar gaan lunchen. Nee, nee, ik vond dat ik met de VVD niet meer geassocieerd was. Dus en, en daarnaast uh, heeft het ook geleid tot mijn verzoening met Lars Bentin. Want uh, dankzij jullie podcast kwam ik erachter dat hij ook een beetje was losgeweekt van die nare VVD. Ja, dat is dus, best wel een goede jongen op Dat ik. Best wel een goede jongen, omdat hij, omdat hij is gaan... Uh, move, hè? Hij, hij, is, uh, hij is in beweging gekomen, zie ik niet natuurlijk. Maar hij is in beweging gekomen in de goede richting. En sindsdien uh, kunnen we met elkaar door één Hij is nu een ontrouwengeving in uh, mij partij. Heel goed, dat juich ik van harte toe. Ja. Dus je ziet, uh, de podcast en de debatten beweegt goede dingen. Ja, ja, ja en je absoluut. je ziet, Van de Liet is ook zeer vergevingsgezind. Oh, zeker. Dus Behalve er... richting Ed van Meeuwen, <laughs> Maar hem hoop ik nog steeds dat hij een langzaam en pijnlijke dood sterft. Nou, die kun je zelfstekeningen. Nou, uh, ontdek bombshell. Uh, zijn er nog uh, essentiële dingen die nog gemeld moeten worden voordat we deze podcast ja, ik het doen naar mijn oma. Oh, die is dood. <laughs> ik, ik wil nog één ding melden, ook als uh, een, uh, ja, wie dat goed mag, zou ik maar zeggen, naar die moedige battavieren die ons niet alleen maar moreel, maar ook financieel ondersteunen. Uh, zoals u misschien al heeft gehoord, uh, u kunt doneren aan onze legendarische podcast zodat ook u onderdeel kan zijn van dit, dit stukje van de geschiedenis? Ja, misschien is het goed om te melden. Kijk, uh, mensen denken misschien, ja, dat doneren gaan jullie alleen maar bier drinken. <laughs> dat Zeker, is niet alleen maar wordt ook wijn van betaald. Ja. Precies. En, uh, nou, zo hebben wij van de hier aanwezige Laurens, ik weet niet of, of jij het erg vindt dat wij dat noemen. Absoluut Wij hebben van jou een schitterende donatie ontvangen waarmee wij hier deze standaard, deze tripod, statief, statief hebben kunnen aanschaffen waarmee de geluidskwaliteit aanzienlijk verbeterd is. Ja. Ja, graag. En, uh, ja, we willen nog een aantal microfoons aanschaffen. En we willen een, uh, een Battenvieren pofkap ja. met logo. En ik wil uh, nog een keer op vakantie naar New York binnenkort. Kom <laughs> iemand interviewen. We, we, weet je... nog niet... Trump, precies. we gaan terug interviewen. Maar ik, uh, uh, naast Laurens wil ik uh, nog een aantal andere donateurs bedanken... die uh, de afgelopen week een donatie hebben gedaan. Dat zijn Eduard, Joey... En Pieter, en ik zal geen achternamen noemen, maar jullie weten dat jullie het zijn. Van harte bedankt. Ja, bedankt dames en heren redactie. Ja, bedankt. bedankt dames en heren redactie. Ja, en dat was mijn uh, laatste bericht. Zijn er, ja? andere... zijn er nog ja. essentiële ja. dingen die jullie laten vastleggen voor de afspraak? Ja, joh, joh, joh. ja dat uh, heel veel mensen steunen dit soort initiatieven uh, moreel of via allerlei berichten op Facebook. Maar... Uh, nou ja, zoals alle andere mensen kunnen ook Slata en Sander natuurlijk niet van de lucht leven. Dus ik zou zeggen, uh, als je iets kunt missen, doneer dan. En je weet dat het voor een goed doel is. Doneer ja, maar het maakt ook maar gewoon het rekensommetje. Hè? Van, goh, wil je doneren aan de Battenvieren podcast... of aan het uh, toerhoge salaris van Matthijs Nieuwkerk? Hè? Nou ja, ik weet het wel. Dus, ja, je uh, als je belasting betaalt, ja. moet je dat dus compenseren... met een donatie uit ja, ja, ja, ja, ja, ja. de ja Dat, ja, ja. Ja, dat moet het, een evenwicht. Uh, uh, in ja. Ja, je je moet er zorgen dat het aftrekbaar wordt van de belasting. Dat een ambi wordt. Ja, dat is een ingewikkeld proces... Maar ja, het gaat dus richting opname apparatuur, reiskosten, om dat soort dingen Dat We er meer geld in, dat ja. er de binnenkomt. Het is voor een goed doel, beste mensen, doel, maar alles is welkom. Zeker is dat sowieso. En hulde aan Laurens dat hij helemaal vanuit ja. de communistische Oost-Vernie ja. in <laughs> ja. Hartelijk bedankt voor de uitnodiging. Ja, heer, hartelijk bedankt voor deze, ja, deze levendige gast. En jullie ja, zijn natuurlijk allemaal... Uh, hartelijk uh, welkom om nog een keer langs te komen. Sowieso Wim, we zullen hier nog veel meer aan horen. Onze uh, ja. ja. reviewer en ja. redactielid. Uh, en Wim de Patrouille. Ja. Dus uh, ja. En nu en uh, de overige twee gasten zullen ongetwijfeld nog een keer terugkomen, zeker. schat ik zo in. Ja, zeker. Lijkt me hartstikke leuk. heel goed. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ja, gedaan. En tot de volgende week. Bye bye.